Het nu volgende verhaal over de uitvalsels is heel leerzaam. Zelfs voor de meer ontwikkelde toehoorders. Want wie aandachtig luistert, zal er veel uit opsteken over de valse schijn... waarmee we zo vaak proberen om indruk te maken op anderen. Hoor maar. Karen van Horst pellekaan vertelt de uitvalsels... Het was een wilde avond. De wind gierde over de heuvels en rukte aan de luiken van Bindelstein, zodat het oude slot met vreemde geluiden en tocht gevuld was. Maar in de torenkamer, waar de bediende Joost van de televisie zat te genieten, was het warm en gezellig. Zo'n beeldbuis biedt toch een rijke ontspanning als men mij toestaat. Rijk als ik gek, zegt de gids. En zo is het maar net, wanneer heer Olivier niet belt. Het gekletter van de regen werd overstemd door zang en snarenspel. En door de guitige voordracht op het scherm merkte hij niet dat het plafond een lelijke verzakking begon te vertonen. De storm had namelijk enige pannen van het dak gewaaid, zodat het hemelwater daar naar binnen gutste. En nadat het een vijvertje op de zolderplank gevormd had, vloeide het op het stuk weer. Op. Intussen zat heer Bommel in zijn studeerkamer met een leerzaam boek op de buik. Hij had het ter hand genomen omdat hij innerlijk geplaagd werd door onvoldane gevoelens, terwijl buiten de regen tegen de ramen kletterde. Het is dan ook te begrijpen dat hij de ogen gesloten had om zich beter te concentreren. Mijn kamer lekt, met uw welnemen. De pannen zijn van het dak gewaaid... zodat het noodweer open en bloot op de zolder te zien is. Huh? Moet je me daarvoor in mijn studie storen? Leg die pannen dan weer even terug. Dan is alles nog in orde. Ja, daarvoor ben ik niet aangenomen. No. Dat is vakwerk voor een ongeschoolde bouwvakker... of misschien voor een dakdekker. Hm. En bovendien is de rommel op de zolder betreurenswaardig... omdat u nooit iets wegdoet. Huh? Men kan zich daar niet wenden of keren als u mij toestaat. De volgende morgen was de storm gaan liggen om plaats te maken voor strenge vorst. Joost, waar blijft mijn pap? Uh, dit is de laatste druppel, heer Olivier. Voor mijn bed bevindt zich een ijspegel door de regenval. Het is zeer betreurenswaardig. De hele nacht heb ik niet kunnen slapen... wegens het huilen door mijn zoldering en ik heb mij dan ook verslapen. Het is een wonder dat ik de trap af kon komen in mijn bevroren toestand... Ik verwacht warmte en enig meegevoel, als ik zo vrij mag wezen. <laughs> meegevoel? Dat gaat te ver. Kan ik het helpen dat je dak verwaarloost, zodat de pannen om de oren vliegen... als ik me in mijn innerlijk terugtrek? Moet ik dan alles zelf doen? Niet alles. Wanneer u uw overblijfsel op de zolder zou opruimen, ben ik al erg blij met uw goedvinden. Wat verbierd jij je wel? Een bediende die een heer de les leest. Het is een schande... Voor jou, tien anderen. Dat zal Joost te de denken geven. Wat verbeeld hij zich wel. Hij wordt steeds brutaler door de televisie, zodat hij over me heen loopt als ik hem niet onder de duim houd. Misschien ben ik een beetje hard geweest. Ten slotte valt het ook niet mee om in dit klimaat onder een lekker pand te slapen. En die zolder zou ik wel eens op kunnen ruimen. Ach, er is eigenlijk zoveel dat ik zou moeten doen... Maar ik zal beginnen de zaak met Joost recht te zetten. Ik begrijp niet dat u het allemaal neemt, meneer Joost. No. Wat doet zo'n meneer Bommel de hele dag? Op zijn vet zitten en commando's geven. En wie slooft en draaft altijd maar? No. Het is onrechtvaardig verdeeld als u het mij vraagt. Zo'n meneer kan eigenlijk niets. No. Hij heeft alleen maar geld en maakt daar misbruik van. Huh? Ik ben een hardwerkende middenstander... En soms schiet het bij mijn keel als ik iemand meemaak die nog nooit iets nuttigs gedaan heeft. John. Al is hij mijn beste klant. Dat is... Het is misschien zonde dat ik het zeggen moet, maar de volgende keer weet ik op wie ik ga stemmen. Oh. Waar is hij? Die, die, die, die oproerkraaier. Die, die, die, die, die, die. Oh. De heer Grootgut is zojuist vertrokken. Hij kwam alleen maar wat grutsprits en zoete broodjes brengen voor bij de thee. Ik zal hem eens op zijn vet laten zitten, zodat het hem in de keel schiet. Met deze bedreiging snelde hij de bijkeuken door naar buiten... waar de kruidenier juist bezig was om voorzichtig in zijn driewieler te klimmen. Ah, daar is hij. Want omdat het na de regen was gaan vriezen, was omzichtigheid geboden. Uh, uh. Dat merkte de verbolgen heer. Nauwelijks had hij het straatje huh? betreden of zijn benen schoten onder hem uit. Huh? Oh! Zodat de onthutste middenstander hem door de lucht zag naderen en in een zittende houding bij zijn gemotoriseerde driewieler terecht zag komen. Oh, oh. Gevaarlijk weertje, meneer Bomon. Maar het is wel gezond, zegt men. Hebt u zich bezeerd, oh. heer Olivier? Vreselijk, vreselijk gebroken. Meer van binnen dan van buiten. Ik bedoel, als u nu uw armen om mijn hals slaat... Ja. en als u dan uw rechtervoet op de grond zet... Ja. dat geeft dat meer houvast als u mij toestaat. Oh, zo wordt er dus over mij gedacht. Kan eigenlijk niets oh. alleen maar op vet zitten. Niets nuttigs bedoel ik. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hoewel hij worstelend weer op de been kwam was heer Olly toch tot in het diepst van zijn gemoed bezeerd... zodat hij een paar wollen sokken aantrok... en huis en haard verliet om troost te zoeken in de bevroren natuur. Als vanzelf richtte zijn schreden zich naar het huisje van zijn buurvrouw, Annemarie Doddel. Zo denkt men dus over mij. Een nietsnut die op zijn vette kapitaal zit, zonder iets nuttigs te doen. Het is vreselijk wat men tegenwoordig over een heer durft te zeggen... Vooral omdat ik toch al zo'n last heb van onvoldaanheid. Als men begrijpt wat ik bedoel. Ach, als ik maar ergens een beetje warmte en begrip zou kunnen vinden. Nee, maar. Je bent juist op tijd voor een bakje troost, Olly. Wat leuk! Deze woorden deden heer Bommel goed. Ga gauw zitten, dan zal ik nog een kopje halen. Hij daalde snel het trapje naar de woonkamer af. Maar nu gebeurde er iets vervelends. Onder zijn sokken had zich namelijk een laagje ijs gevormd, zodat hij uitgleed en onderuit schoot. Oh. Het bijzettafeltje oh. in zijn val meenemend. Oh, oh, oh. oh. oh. oh. oh. Dit is het einde. Oh, Godstakker. Heb je hier zo pijn gedaan? Het is meer. Ik, ik, ik, ik kan niet... Alleen maar op vet zitten. Het is alleen maar koffie, hoor. En dat is niet zo erg. Ik kan best even nieuwe zetten. De pot is nog heel. Ja, maar... Blijf maar rustig zitten. Dan zal ik een doekje halen. Dit kan niet. In deze toestand kan ik niet onder de ogen van een hoogstaande dame blijven. Ik bedoel, dit getop kan ik niet langer aanzien als heer die alles verkeerd doet. Hij verliet het gezellige huisje en dwaalde een tijd lang doelloos door de stille natuur. Dat was niet gemakkelijk, want de weg was nog steeds bevroren en zijn sokken begonnen gaten te vertonen. Maar hij schon geen aandacht aan zijn ongemak en leunend op zijn stok slipte hij voort vol schaamte en vroeging. Hoe kan ik dit ooit weer goed maken? Voor Doddeltje ben ik een gevallen heer. Hé, hey, kijk daar, een houten keertje. Een bloemenstal. Dat is het. Een ruiker om mijn gebroken gevoelens uit te drukken. Heer Wachel, Dat treft. Handelt u tegenwoordig in tulpen? Eigenlijk meer in kerstbomen. Oh. Maar ik heb dit tentje een poosje geleden overgenomen. Maar het is niks leuk hoor. Ik krijg helemaal geen klanten. En nu verveel ik me. Hier, ik koop dat hele emmertje met bloemen. Dat is precies wat ik nodig heb om een akelige misstap recht te zetten. Wat enigjes. En nu kan ik een nieuwe nou. zaak beginnen. En jij mag deze winkel hebben. Wammes oh. Wachel trok onmiddellijk met de betaling de wijde wereld in. Terwijl heer Bommel zich met het emmertje tulpen naar het huis van juffrouw Doddel begaf. Frisse moed bezielde hem. En omdat de dooi was ingevallen, betrad hij het tuintje met vaste stap. Maar toen hij zag dat de deur open stond en hij het geluid van stemmen hoorde, bleef hij staan. Nee, Annemarie. Ik heb meneer Bommel niet gezien. Waarom maak je ongerust over hem? Hij is gevallen. En ik ben bang dat hij zich erger pijn gedaan heeft. Dat wilde hij niet laten merken en daarom is hij steeds weggegaan. Hij is altijd zo flink, hè? Flink? Ja. Hij kan niks en hij doet niks en op zijn geld, heren. Nou. Ze luien niks, net als je het mij vraagt. Nou. Ik niet. Wat jij in die leergloper ziet, zet hem toch uit je hoofd en maak het van je leven, Anne-Marie. Heer Olly luisterde niet verder. Inzakkend staarde hij naar het emmertje. En nu viel hem pas op hoe verflenst en slap de bloemen erbij hingen. Die aanblik ontnam hem de laatste moed. Zodat hij het tuintje verliet en met nietziende ogen de weg opging. Kan niets, doet niets, zo ben ik... Wat heb ik aan mijn vol gemoedsleven als ik een leegloper ben? Zelfs de bloemen waarmee ik mijn mooi gevoel wil uitdrukken zijn verlept. Het wordt me te veel. Vol walging wierp hij het emmertje van zich af, zodat het met een boog over een hersen oh. verdween. En de markies de kantenkleer trof, die daarachter aan het snoeien was. Hey! Oh. Is dan niet zo zo dom? Ik doe niets. Ik kan niets, bedoel ik. Het was een ongelukje. Verlepte gevoelens, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is incroyable! Het spijt mij. Werpen van afval over mijn privérozen. Nee, maar. Het is perfide. Oh. Ben je dan nog erger dan de tuinkabouter die uh. je bij uw bouwval geplaatst hebt? Tuinkabouter. Dat kan het niet. Ik ontdekte hem vanmorgen. Het was een ongeluk. Ik gooide die bloemen weg omdat ik verdiept was in mijn gevoelsleven. Zodat ze verwelkt waren voordat ik het goed had kunnen maken. En ik heb geen tuinkabouter in mijn tuin. Ik geloof niet in tuinkabouters. Ontkennen zal u niet baten. Maar... Je hebt natuurlijk getracht uw verwerloos trazon te vervrijen. Maar ge ziet nu te ver gaan. Ik zal een en ander bij de kleine club aanhanger maken. En ik zal erop toezien dat je op uw plaats gezet wordt. Ook dat nog. Niets blijft me bespaard. Gebukt onder smart ga ik mijn eenzame weg. Als Job op de leidensbeker. Mij rest niets dan in een ver land een nieuw leven te beginnen. En dat terwijl ik gevuld ben met fijn besnaarde zielenbeelden. Je hebt vergeten, uw bed sokken uit te trekken, amiesa! Toen heer Bommel eindelijk thuis kwam, trok hij zwartgallig zijn sokken uit en zijn ijsmuts af. Daarop liep hij de hal in. Maar toen hij Joost zag, begreep hij dat ook daar geen troost te vinden was. De bediende zat onverzorgd op de onderste traptreden en steunde het hoofd in de handen, terwijl hij narrig voor zich uitkeek. Is, uh, is het dak al gemaakt? Lekt het nog, bedoel ik? Inderdaad, met uw goedvinden. En de ontboden bouwkundige weigert er iets aan te doen... zolang de rommel op zolder niet is opgeruimd. Daartoe zal een schoonmaakbedrijf moeten worden ingeschakeld... want ik zie er geen kans voor, als ik zo vrij mag zijn... Ik zit dan ook te overwegen... Nee, niet doen, niet doen. Uh, waarom ga je niet in de logeerkamer slapen? Uh, dan zijn we af van het opruimen. Dat ik alleen maar zelf kan doen als ik iets kon doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. En er is uh, nog wat anders. Weet jij iets van een tuinkabouter voor het huis? Een tuinkabouter? Ja. Werkelijk, het wordt me te veel als u mij toestaat. En daarom beraad ik... Misschien klaart Joost wel op als hij mij voorlopig niet ziet. Laat ik nu eerst maar proberen die tuinkabouter te vinden. Goed, oh, dit moet hem zijn. De tuinkabouter waar de markies het over had, bedoel ik. Een groot model. En hij zou best een nieuw kwastje verf kunnen gebruiken. Maar dat is onzin. Iemand van mijn stand duldt zoiets niet op zijn gazon. Hij bukte zich en maakte het figuurtje los van de grond waar aan het vastgevroren zat. Oh. Maar toen hij het in zijn handen had, twijfelde hij. Het is best een mooi beeld. Knap gemaakt. Net echt, bedoel ik. En bovendien lijkt het erg op iemand die ik aardig vind. Als ik, als ik hem nu eens heel stilletjes mee naar binnen nam... en hem op de zolder zette, waar ik al mijn herinneringen bewaar. Met dit denkbeeld sloop hij door de keuken het huis weer binnen... Oh. En na de trappen beklommen te hebben, opende hij het luik, dat naar de bedoelde ruimte leidde. Het was er inderdaad erg vol, want het stond de behoudende heer nu eenmaal tegen iets weg te gooien, maar er was nog plaats voor het fraaie plastiek, en hij zette het dan ook voorzichtig neer. Toen hij daarna het zoldertrapje weer afdaalde, zag hij Joost, die met een paar straalkacheltjes op weg was naar zijn kamer. Wat, —Wat wil je daarmee? —Verwarming, om u te dienen. Ja. Ik ben maar een eenvoudig persoon, maar ook ik heb enige warmte nodig als men mij in de open lucht laat slapen met het welnemen. Maar, maar, maar dat kost heel wat stroom. Ik, ik bedoel, uh, ja, natuurlijk moet je warmte hebben, dat spreekt. Begrijp me goed, ik had het alleen maar uh, over de energiecrisis. Zoals u zegt, ja. nu u het toch over energie hebt, ja. doet het mij genoegen dat u de zolder bent gaan opruimen. We huh? verkeren inderdaad in een crisis... Als ik mij verstouten mag. O, opruimen, oh nee, er staan daar allemaal afdankertjes, die niet vervangen kunnen worden, zodat ik er erg aan gehecht ben. Waarom ga je toch niet in de logierkamer slapen? Mag ik u erop wijzen dat ik geen logé ben? Ook ik heb bezittingen waar ik aan gehecht ben, zoals bijvoorbeeld een tv, die door waterschade getroffen is. Ja, nee, uh. Er moet worden opgeruimd... zodat het dak gerepareerd kan worden. Met uw permissie. Geen sprake van? Iedereen blijft van die zolder vol herinneringen af. Toen heer Ollie die middag bij het haardvuur zat... was hij vervuld van onvrede met zichzelf en de wereld. En deze gevoelens verdiepten zich... toen Joost het bezoek van de kleine clubvoorzitter aankondigde. Deze, de heer Fant Mammoetzoon... ...was iemand die heel wat in de melk te brokkelen had. En hij viel dan ook met de deur in huis. We moeten eens even vertrouwelijk praten, bommel. Ja... Er zijn klachten over je die uh. niet te pas komen voor een lid. Oh... Je gaat over de top. Ja, dat, dat, dat, dat voelde ik al. Ik, uh, ik, ik voel me lang niet goed, bedoel ik. Uh, gaat u toch zitten? Juist. Ja... Ik ga nu even voorbij aan de tuinkabouter die hier is waargenomen. Maar ja. ik blijf stilstaan bij het afwaswater... He? dat over een van onze leden is uitgestoken. Het oh, was niet van de afwas, het was bloemenwater. Ik, ik bedoel... Ja? Je begint op te vallen. Op te vallen? De gebrek aan bezigheden leidt dikwijls tot aanstotelijk gedrag. In de gemeenteraad werd je vanmorgen aangehaald als een opulent minimalist... die geniveleerd zou moeten worden. Huh? Duidelijke taal in deze tijden vol actiegroepen. We ik... moeten opwassen, wij van de club. Daarom stel ik voor... Ja, maar... ...dat je zelf als lid bedankt. Dat is eervoller dan eruit gezet worden. Ja, maar... Ik hoop dat je dankbaar bent voor mijn goede raad. Uh, uh. Goedemiddag. Een mini-list, zo noemt men mij. Ik ben blij dat mijn goede vader het niet hoeft te horen. Ach, misschien ben ik dat wel. Ik deug nergens voor, hoewel ik toch bekend ben door het stilletjes goed doen... en door het bestrijden van misstanden natuurlijk. Er moet iets gebeuren. Ik moet toch iedereen kunnen overtuigen van mijn rijke innerlijke gaven. Als ik maar wist waar die waren... Excuseer, heer Olivier. Het is nu welletjes ja. met uw toestemming. Dat ik in de overlucht moet je. slapen is nog tot daaraan toe... door het gebruik van de straalkachels die u mij hebt aangeboden. Maar mijn tv nou, dus... is door waterschade getroffen... zodat ik mij niet langer ontspannen kan. En nu zijn er nog ratten op zolder ook. Ratten? Op mijn zolder? Tot uw dienst. En wanneer u geen schikkingen treft... zie ik mij gedorgen mijn ontslag te nemen. Wanneer ik zo vrijmoedig mag bezig. Ontslag nemen? Dat niet ook nog. Zie je dan niet dat ik helemaal alleen sta... terwijl het water me tot de lippen gestegen is... en ik helemaal geen blikvoedsel kan verdragen? Dat kan je me niet aandoen, Joost. Ik, ik zal er persoonlijk op toezien... dat het dak gerepareerd wordt... en dat je tv-toestel wordt nagekeken. Zeer wel. Ah. In dat geval kan ik... Maar, maar, maar ratten op mijn zolder kan ik niet verdragen. Dat gaat niet, wegens de afdankers die daar staan en die lelijk beschadigd kunnen worden. Ik ga daar een einde aan maken. Hij greep een oude voorlader van de muur en beklom met grimmig gelaat de trappen. Toen hij het zolderluik geopend had, bleef hij staan en keek om zich heen, op alles voorbereid. Er was echter geen teken van leven en het druppelen van het smeltwater door het gat in het dak was het enige geluid. Maar het ontging hem niet dat sommige voorwerpen verschoven waren en dat de tuinkaboter verdwenen was. Enige ogenblikken keek hij gespannen om zich heen. En toen werd zijn aandacht getrokken door gestommel in een vervallen kastje dat voor hem tussen de rommel stond. Koelbloedigheid maakte zich van een meester en terwijl het koude zweet hem uitbrak, bracht hij zijn geweer in de aanslag. Oh, oh, oh, oh, Sta, sta, sta of, of ik schiet. Hé, hey. ik weet al, het waren dus geen ratten op zolder. Jij was het, die tuinkepouter bedoel ik. Ik dacht al, hij lijkt op iemand die ik graag mag. Maar hoe? Je was helemaal hard en koud. Ik was te laat met Ipsen. Oh. En toen de zon weg was, kwam de kil... Oh. Die heeft mij geëizigd. Bevroren. Geëizigd? Ja. Ik dacht alleen Bommel kan mij terugwerken. Ach. Want die heeft een groot denkraam. Oh. En zo was het. Oh. Het is hier lekker gloedend. Ja. Door de glandige vloer. Ja dat uh, komt door de elektrische kacheltjes. Die Joost hieronder brandt. Want er zit een gat in het dak. Waar de wind en de regen doorheen komen. En daarom heeft hij het koud. Dat wil ik wel behelen, als ik hier maar mijn vertoef mag maken. En ik zal erg noppig zijn als ik wat noodmerg krijg. Na deze woorden begaf hij zich naar het kastje waar hij blijkbaar zijn intrek had genomen. En nadat hij zijn reisbuidel er had uitgetrokken, haalde hij daar een soort spuit uit. B bedoel je dat jij dat lekker dat kunt maken? Dat zou erg prettig zijn, met het oog op mijn uh, moeilijkheden, als je begrijpt wat ik bedoel. Als je dat doet, krijg je noodmerg, hoewel ik uh, niet zo gauw weet wat het is. En natuurlijk mag je hier blijven, zolang het buiten koud is, als je de kapotte meubelen hier maar niet beschadigt. beschadigd. Ja. Weet ik niet. Het is hier allemaal erg oogzaam, heel prijkelijk. Ja. Ik zou er veel van kunnen voegen. En als Bommel nu even die woonspinde onder het dakgraapsel zet, dan zal ik het behelen. Woonspinde onder het dakgraapsel? Oh, je bedoelt dat het kastje onder het gat in het dak moet komen. Uh, ja. Dat was niet gemakkelijk, want daar moest heel wat rommel verplaatst worden. Het is dan ook niet te verwonderen dat Joost, die zich daaronder in zijn kamertje bevond, verbaasd naar het krakende plafond keek, waar de kalk afdwarrelde. Daar wordt gewerkt. Hier, Olivier zal toch niet persoonlijk met opruimen begonnen zijn? Dat zou heel ongebruikelijk wezen, als men mij toestaat. Zo, het zou geweldig zijn als je dat kon maken, Kreetal. Als het weer gaat regenen, zou hier alles lelijk beschadigd kunnen worden... terwijl Joost niet naar de logeerkamer wil. Ik weet al. Hij richtte het voorwerp dat hij uit zijn tas had gehaald op de opening... en spoot er een grijze wolk uit... Die steeg wervelend omhoog en verdichte zich toen hij het houtwerk raakte. En zodra de mist was opgekopt, was er van de akelige opening niets meer te bespeuren, terwijl de spanten met een dikke, grauwe laag bedekt waren. Oh, dat is een mirakel. Oh nee, hm? gewoon maar voor Nico. Eh, daar maak ik hoogels mee. Oh, dat mannetje kan alles. Alles wat ik zelf zou kunnen, als ik wist hoe... Als ik hem het kapotte tv-toestel van Joost nu geef, misschien zou hij. Uh... Uh, geef me je tv maar even meer, Joost. Het uh, dak hierboven is hersteld, zodat ik nu toch bezig ben. En uh, uh, ma maak een beetje noodmerk klaar, als je wilt. Wat zou je, Olivier, bezinnen? Het dak gerepareerd? Dat is te gek als ik zo triest mag zijn. En nu wil hij even mijn beeldbuis in orde maken alsof men daar geen verstand voor nodig heeft. Kijk, ik weet al, dit is een beeldbuis. Als men uh, op zo'n knop drukt, kan men zien wat er door het luchtruim wordt uitgezonden. Uh, men kan het horen ook. Maar uh, nu is hij een beetje kapot door waterschade. Zien wat wordt uitgezonden? Ja. ja. Door het luchtruim? Ja. Is dat het vierde ruim uh, of het vijfde? Nou. Deze doos is zo ibel, hè? Huh? Ik zal een kijkje nemen. Oh. Maar dit is een triljaard. Hmm. Alleen is de treizel erg in de waring. Ja. Zo kan je alleen maar het plat zien wat wordt uh, uitgezonden. Ik weet het al. Ah. Geef mij ransel even, ja. dan zal ik het behelen. Zo, Joost. Je tv is ook even gemaakt. De fout zat in al die draden, hè? Te veel treisel, bedoel ik. Alles eruit, een fournickel erin en klaar is Kees. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nu kan je weer kijken. Oh, hm. uh, hier ja. is uw bakje gekraakte noten, mag ik oh. wel nemen. Dank je. Trifel en fournickel, klaar is Kees? Heel betreurenswaardig als men mij mee toestaat. Ach, ik had dit nooit moeten goed vinden. Nu is mijn dure beeldbuis natuurlijk voorgoed naar de vaantjes, als ik mij zo mag uitdrukken. Daar heb je het al. Het grijs loopt me over het grauw, wanneer ik zo vrij mag wezen. Ik moet dit toestel afzetten, want anders... Oh. Oh. Het was al te laat. Er verscheen een grillige figuur op het scherm die een ongekende kleurenpracht op de toeschouwer wierpen. Deze keek met uitpuilende ogen toe, zonder in staat te zijn nog een beweging te maken. Dat is een oogzame kaatselaar, maar hij is koper, omdat hij keren werd. Wat? Oh, ja, dat heb je met spiegels. Maar ik ben er toch aan gehecht, omdat hij van tante Cornelia was... Kijk, hier heb ik een lekker kommetje nootmerg. Hm, ja. Hm. Het mm. ja. is geen nootmerg. Oh. Het is niet vuttig. Oh. En ik word er ranzelig van. Dat is een schande. Eigenlijk moet ik alles zelf doen, want ik kan niets aan een ander overlaten. Maar ik zal het in orde maken. Zolang jij hier woont, zal ik zorgen dat je het goed hebt. Ik ken heb mijn plicht als gastheer. Over het beeldscherm van Joost oh. bewogen zich vreemde gekleurde vormen. De bediende zat er verstart naar te kijken. En toen heer Ollie binnen wilde stappen, merkte hij dat ook hij de macht over zijn ledematen verloren had. Genomen. De beelden op het tv-scherm flakkerden hem zoemend het brein binnen, zodat zijn denkleven lelijk in de verdrukking kwam. Hij voelde zich verstijven, en het had slecht kunnen aflopen wanneer hij niet met zijn laatste tegenwoordigheid van geest over de drempel gestruikeld was. Oh. Oh. Doordat hij op zijn neus viel, kwam hij gelukkig weer tot zichzelf. En toen hij zich daarna oprichtte, was hij zo verstandig de handen beschermend voor het gelaat te houden. Oh, help! Doe, doe toch iets! Ik kan best gebroken zijn. Joost bleef star voor de beeldbuis zitten en keek op nog om. Oh, verslaafd aan tv. Hoort niets. Trouwens, er is iets raars aan die uitzending. Zelfs ik werd erdoor aangegrepen. Oh, dat geluid. Ik, ik moet hem uitzetten. En... Oh. Afgelopen. Joost? Joost? Hij is helemaal beneveld. Dat komt nu door overmatig tv-gebruik. Maar dit is toch niet gewoon. Ik moet iets doen. Als ik maar wist wat... Hij keek zoekend rond en toen hij een paar uitgebloeide onniveren op de vensterbank zag staan, ah. greep hij het vaasje, trok de bloemen eruit en goot het leeg over de beklagenswaardige bediende. Zo. Water. Ja, water. <coughs> Altijd water. Ja, je hoort, maar... Oh, oh, Het is betreurenswaardig. In mijn eigen kamer kan ik mij niet ontspannen zonder telkens door watervloed getroffen te worden met uw nemen. Schaam jij je niet? Je moest blij zijn dat je waakzame en trouwe werkgever je uit een gevaarlijke tv-verdoving heeft gered. En dat er wel druk drukdoende was met het herstellen van lekken en tv's in jouw werktijd. Oh, trouwens, de noodmerk deugde niet. Het was ranzig. Je moet een andere kruidenier nemen. Eén die niet zulke rooie liberale ideeën heeft. heer Olly begaf zich weer naar de zolder. Waar hij kweetal tussen de rommel aantrof, met zijn tas naast zich. Hij had een klein zakje in zijn hand, waaruit hij wat poeder had gehaald. En dat liet hij in zijn mond glijden. Ik had nog een ietsje noodmerg. Oh. Maar het is erg nauw op. Kan ik morgen anderen hebben? Ach, natuurlijk. Ik, ik, ik heb nog geen tijd gehad, omdat ik alles zelf moet doen. Maar. Wat is dat voor een onkleurige legeerbolling? Oh, dat, dat is een kachel. Een oude potkachel die vroeger in de badkamer stond. Daar brand je hout en kolen in. En dan wordt het lekker warm. Hm. Stuipig. Hout branden om een steenstapeling glanter te maken terwijl de lucht vol is van zonwieling. Van wat? Zonwieling. Daarmee kan men een steenstapeling toch veel gloeder maken. Zoals Bommel met zijn groot denkraam begrijpen zal. Ja, natuurlijk. Maar uh, nu ga ik eerst uh, eten. En dan ga ik nadenken over mijn uh, moeilijke toestand. Goed. En ik zal zinnen wat ik met de kachel kan doen. Al deze voorvallen hadden heer Bommels eigenlijke moeilijkheden niet opgelost. En toen hij na het eten voor de haard zat, was hij dan ook verdiept in zijn zorgen. Hoe moet het nu met de kleine club? Het is allemaal heel vreselijk. En ik ben blij dat mijn goede vader het niet hoeft mee te maken. Hoe kan ik laten zien dat ik geen minimalist ben, terwijl ik geen tuinkabouter heb? Omdat. Eh... Hier is uw avondport, heer Olivier. Oh. En daar ik aanneem dat er verder niets van uw orders is, trek ik me nu terug. Ja. Eens kijken wat de beeldbuis te bieden heeft, als ik me zo mag uitdrukken. Oh. Het was erg ontspannend vanmiddag. Oh. Alleen hoop ik niet dat ik opnieuw door waterschade getroffen zal worden, wanneer het mij toestaat. De beeldbuis. Heel ontspannend, als ik me zo mag uitdrukken. En dan praat ik nog niet eens over het voorniekel dat ik over het lek heb gespoten. Ik weet al, bedoel ik, die geen tuinkebouter is. Integendeel, hij kan eigenlijk alles wat ik zelf zou moeten kunnen. Sterker nog, met zijn hulp zou ik veel kunnen, als iemand begrijpt wat ik bedoel. De volgende ochtend was heer Bommel al vroeg op... En nog voor het ontbijt maakte hij een wandeling om verder na te kunnen denken. Eigenlijk zou ik heel veel kunnen. Mooie en nuttige dingen om anderen te helpen en in stilte goed te doen. Uh, met de hulp van mijn duikenwater bedoel ik. En dan zou iedereen zien dat ik een nuttig, hardwerkend lid van de club ben. En dan zou iedereen zeggen, oli jongen. Wat... Op dat moment werd hij aan de voet van de heuvel een fraaie auto gewaar. Die met geopende portieren op de weg stond. Een paar gebogen figuren waren bezig het inwendige te doorzoeken, en in één daarvan herkende hij de heer Dikkerdak. Dat is toevallig... Uh, goedemorgen, burgemeester. Ach, ik wil graag even met u praten over die kwestie van de kleine club. Er moet een misverstand zijn. Ik kan bijna alles, als u begrijpt wat ik bedoel. En die houding van de heer Fant was heel vreselijk voor mijn tegenstel. Zegt u nu zelf. Ja, ik wil er liever niet in gemengd worden. Ik heb andere zorgen aan mijn hoofd. Ja, maar... Ik ben op weg naar een plechtige opening en nu is mijn ambtsketen er niet. Oh. Bergemond, er weg altijd onder de bank om hem bij de hand te hebben. En nu is hij er niet. Daar thuis gelaten, zeker. Dat is vervelend voor u. Het is een ramp. Ik sta er ongekleed, om zo te zeggen. Ja, en er wordt de laatste tijd toch al zoveel gekletst over ons gezagsdragers. Ze zijn zelfs bezig de kleine club te zuigen. Ja, dat weet ik maar al te goed. Heer Fant zei zelfs tegen. Me... Hij zweeg, want plotseling kreeg hij het idee. ...hoe hij zich verdienstelijk kon maken. Oh, heb uh, maar geen zorgen. Laat het maar aan mij over, bedoel ik. Geef me een half uurtje, dan zal ik voor een waardige ambtsketen zorgen. Uh. De zolder van slot Bommelstein was erg veranderd. En dwars door de rommelige ruimte... ...liep nu een vreemde samenstelling van kakkelpijpen en andere huisgerief... ...die door een soort spinrag aan de balken bevestigd was al, was juist bezig een eigenaardig doosje in een pot te hangen. Toen hier Olly boven kwam. Zo. Zie, hè, ja? een kwiberaan. Dan kan je hier wielen krijgen, zoveel als je wilt. Ja, ja. Het was moeilijk om de kachel daar te briezelen zonder een heffer. Ja, dat snap ik heel mooi. Maar uh, zou jij even een amtsketen kunnen maken? Een ambtsketen? Mm -hmm. Wat is dat? Een teken van waardigheid. <laughs> Kijk, er bestaan eenvoudige en hooggeplaatste lieden. De een is uh, hoger dan de ander, uh, dat is nu eenmaal zo. Maar meestal is dat niet te merken. En daarom draagt iemand die boven anderen verheven is een mooie keten om zijn hals. Dan kan iedereen zien hoe hoog die is, als je begrijpt wat ik bedoel. Keten? Keten? Zoiets als deze ketting met hangslot. Maar dan niet zo roestig. Meer kunstig bewerkt en heel mooi. Van goud of zo. En dat slot zou eigenlijk een hanger moeten zijn... die aangeeft hoe hoog geplaatst de drager is. Ik weet al. Geef maar hier. Ja. Ja, het is heel moeilijk om hoogstaand te zijn. Eenvoudige lieden hebben geen gevoel voor zo iemand. Dat weet ik uit ervaring... Maar wanneer men zo'n mooie gouden versiering om de hals heeft, he. zo een keten voor hoog zijn is narg. Maar dat hier houdt veel hoog. Oh, wat prachtig! Allemaal gouden juwelen. Hoe kan dat? Nope. Hm? Maar iemand moet dat niet te lang mee hoogen. Er zit natuurlijk wieling in. Ja, natuurlijke wieling. Ja, ja. Het is schitterend hoor. Dat is noppig om voor Bommel te voegen. Ja, maar... Maar ik moet noodmerg hebben. Ach, ja. Gerinde pimpernoot, zoals dit hier. Hm. Bommel kan beter een slikje meenemen. Anders zakt het uit zijn denkraam. Dat, dat is zo groot, hè? Het half uur is om. Ik kan niet langer wachten. We zijn al te laat. Ah, eigenlijk ben ik gek dat ik mijn oren naar Bommel heb laten hangen. Iedereen weet dat hij niets kan dan praatjes verkopen. Helemaal niets, burgemeester. Maar wat ben ik zonder ambtsketen? Niets, burgemeester. Huh? Hier ben ik. Ah. Het heeft langer geduurd omdat ik een slikje noodmerg mee moest nemen. Dat anders uit mijn denkraam zakt. Maar hier is een nieuwe ambtsketen. Maar dat is... Ja, Dat okay. is... Prachtig. Ja. Veel mooier dan mijn oude... Hoe heb je die uh, vandaan? Hoeveel uh, kost dat? Nee, niets. Oh. Het is leuk om iets voor u te voegen. En, uh, en er zit wielen in, zodat u moet oppassen voor de hoge. Ja, dat is mooi van je, Bobbel. Mijn dank is groot. Ik zal dit niet licht vergeten. Oh. oh, Wat is dit nu toch prettig afgelopen... Het was mooi van me, en hij zal het niet licht vergeten, dat zei hij, terwijl hij toch een hooggeplaatst iemand is. Oh, dat heb ik dan toch maar goed in orde gemaakt, door mijn groot denkraam. Misschien is er nog hoop voor me. Heer Olly wandelde voort, totdat hij aan de kant van de weg een ingezakte gestalte zag zitten. De beklagenswaardige steunde het hoofd in de hand. Maar heer Bommel zag meteen, dat hij de marquise de kantekleer voor zich had en bleef medelijdend staan. Is er iets? Kan ik helpen, bedoel ik? Een poëm. Ik voelde een poëm opwellen. Groot, vol onzichtbare zeggingskracht. Het was veel. O, oh, maar uh, kan ik iets voor u doen? Gij? Ja? Wat weet gij van de aandoeningen van een dichter? Nou, het zijn vapeurs en kwijningen, oh. hoewel ik vrees dat het nu een migraine kwijningen, wordt. Kwijningen, daar heb ik ook wel eens last van, maar dan denk ik altijd maar... Ach, bleu. nu weet ik het zeker. Hm? Het is een migraine oh. en daar bestaat geen middel tegen. Oh, ho, ho. dan vergist u toch. In de grootte van mijn denkraam bedoel ik. Blijf daar maar rustig zitten, ik kom zo terug. Natuurlijk bestaat er een middel tegen, als ik even naar de zolder ga, uh, aan de andere kant, ik kan niet weer bij kwetel aankomen zonder noodmerg. Hoe kom ik daaraan? Het staat me tegen om naar Grootge te gaan, met zijn rode praatjes. Nadenkend liep hij verder, en zijn eerst zo veerkrachtige tred veranderde in geslof. Uh. Maar toen hij het huisje van zijn buurvrouw passeerde, kon hij niet laten er een zijdelingse blik op te werpen. En hij kreeg een schok toen hij juffrouw Doddel naar buiten zag komen. Oh, misschien dat zij... maar nee, daar kan geen sprake van zijn. Voor haar ben ik te diep gevallen, in de koffie nog wel. Ik had een andere weg moeten nemen. Dag Olly. Ah, dag, dag mevrouw. Ik bedoel, uh, ik hoop dat mijn vlek meeviel, ja. van de koffie bedoel ik. Stakker, heb je nog pijn? Nee, nee, nee, dat oh. niet. Het, het was meer innerlijk. En oh. dat is nu bezig over te gaan. Door mijn groot denkraam, als u begrijpt wat ik bedoel. Oh? Zodoende vraag ik mij af uh, wat noodmerg eigenlijk is. Ik heb het nodig, terwijl ik niet weet wat het is. En daardoor dacht ik aan u als ontwikkelde dame... Ach, mannen, zeg toch doddeltjes. Ja. Ik, ik weet echt niet waar je het over hebt. Jij weet zoveel meer dan ik, hè? Eh, uh, kijk, een gevilde nippernoot. Oh, dat is, dat is gewoon notenmuskaat. Oh, hoe is het mogelijk? Dat had ik kunnen weten als ik het zelf geproefd had. Ja. En notenmuskaat heb ik thuis genoeg, zodat het een pak van mijn hart is. Eh. Mm -hmm. uh, mijn dank is groot. Ik zal dit niet licht vergeten, als u me volgen kunt. Alsjeblieft. Hier is het. De noodmerk bedoel ik. Een hoogstaande dame heeft mij op het spoor gezet, zodat ik het meteen thuis kon brengen. Dat is noppig. Mm -hmm. Het is leeg in mijn hul ah. en dat maakt sloerig. Ja, maar uh, nu is er iets anders. Zou je ook iets kunnen maken tegen migraine? Ik, ik weet niet wat het is, maar sommige dichters hebben er last van. Huh? Dichters? Ja, dichters. Uh, dat zijn lieden die woorden op een rijtje zetten. Uh, daardoor krijgen die woorden uh, betekenis die ze eerst niet hadden. En daardoor uh, lijkt het veel mooier dan het is. Uh, dat is natuurlijk moeilijk werk en daardoor krijgen ze hoofdpijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik weet al. Hm? Monkel Oor heeft dat soms als hij het woordenboek leest. No. En dan eet hij vermisol. Oh. Ik heb een ietje in mijn ransel voor het ipsen. Mag jij hebben. Ah. Ipsen doe ik toch niet meer nu ik hier een toef heb. Ja. En mijn denkraam pijnt nooit. Ah, ja. Het is maar klein, hè. Uh, uh, uh, uh. Helpt dit tegen migreen. Niet veel van eten. Eén ietje is genoeg voor één keer. Oh, oké. Okay. Heer Bommel wilde de zoldertrap weer afdalen... Maar Kweetal hield hem staande en overhandigde hem een opgerolde draad. Als je wieling wil hebben, ja. dan moet je deze iel naar je woonspinden tuigen... en aan een legeerbolling fratselen. Ja. Niet vergeten, want anders komt er te veel stroel in deze vanger... zoals Bommel begrijpen zal. Ja, ja, stroel in de vanger. Maar ik heb nu wel wat anders aan mijn hoofd. De hoofdpijn van de marquise bedoel ik. Dit komt straks wel. Wat is dat voor lawaai uit Joost's kamer? Het herinnert me aan de tv-uitzending van gisteren. Bevalt me niets, die tv. Trouwens, waar zit Joost? Nu ik erover nadenk, heb ik hem nog helemaal niet gezien. Terwijl hij ook niet voor het ontbijt gezorgd heeft... dat mij door de drukte helemaal door het hoofd is gegaan. Maar nu moet ik eerst even die arme kantekleer verplegen... voordat ik aan mezelf denk... Dit zal u uit uw lijden helpen, Marquise. Het is vermisol. Uh, en het helpt zelfs monkeloor. Maar één ietje is genoeg. U moet er niet te veel van eten, bedoel ik. Hm? Weer zijn wekkend. Maar ach, een slachtoffer van deze maladie... ...aarzelt niet alles te proberen om van zijn smart af te komen. Ja. Ja. Zo vervalt een oud geslacht tot veterdwap door migraine. Maar nou. ah. het trekt weg. Dit zal ik niet licht vergeten. Het is miraculeus. Oh. Welk wonderdadig middel hebt je me daar gegeven? Vermisol uh, ver, uh, uh, uh, Van onkel Boor, u weet wel. Vermisol, Dat ja. moet ik onthouden. Tiens, ja. uh, thans heb ik zelf zin... naar de openingsplechtigheid van Dikkerdak te gaan. Nou, ja. Merci, amice. Tot weder dienst bereid. Miraculeus. Dat is nu waartoe een heer met een tuinkabouter in staat is. Zoiets zullen ze niet licht vergeten, zodat de pap goed zal smaken. Oh, een welbesteden ochtend bedoel ik. Daar kan iedereen een voorbeeld aan nemen. En ik hoop dat Joost zich dat voor gezegd houdt. Joost en die vreemde geluiden uit zijn tv. Door een akelig vermoeden gedreven vulde heer Bommel een emmerwater en begaf zich naar de kamer van zijn bediende. En ja hoor, toen hij de deur opende... vlakkerden de tv-beelden en geluiden hem tegemoet. En de knecht hing uitgezakt in zijn stoel. Wat betekent dit? Geurzwaardig. Moet u wel nemen. Heb ik de hele nacht gekeken, geloof ik. Geheel ontspannen. Ja. Zodoende ben ik... Uitgeput, als u mij toestaat. Ik zal zo vrij zijn om nu te gaan slapen. Hm? Ondanks de stortbaden die u meent te moeten toedienen. Oh. Korte tijd later kon men heer Bommel in de keuken aantreffen... bezig met de bereiding van zijn ontbijt. Uh. Het had enige moeite gekost om de juiste bestanddelen te vinden... en het is dan ook geen wonder dat hij omringd was door woorden en pannen... Oh. terwijl naast hem de pap oh. overkoopte. Oh. Oh, het is droevig dat een heer alles alleen moet doen. Maar het is leerzaam. Men kan ervan leren dat men het kan, bedoel ik. En eigenlijk is het wel rustig, zonder pottenkijkers die ik niet kan gebruiken nu ik een tuinkebouter heb, zodat ik in stilte veel goed kan doen. Nu moet het gezegd worden dat hij inderdaad veel goed had gedaan. De markies de kantenkleer was bijvoorbeeld vreemd opgewekt naar de nieuwe weg gelopen, die deze morgen door de burgemeester werd geopend. En hoewel hij een beetje te laat aankwam, ...was hij nog op tijd om de slotwoorden van de magistraat te beluisteren. Bewust van mijn waardigheid zal ik thans uit mijn verheven positie... ...het lint doorknippen dat deze weg voor het lagere publiek afsluit. Dit is een hoogtepunt in de geschiedenis. Hier gebeurt iets vreemd, dames en heren televisiekijkers... Op het moment dat de burgemeester het lint wilde doorknippen, trok zijn Amstketen hem omhoog de lucht in. En nu. Hij verliest de vaste grond onder de voeten. Onze eerste burger stijgt op alsof hij geen gewicht meer heeft. Hij werpt de schaar terzijde. Niets spint hem meer aan de aarde. Het milde voorjaarsbriesje drijft hem over het landschap en. en zie ik het goed? Zijn gelaat plooit in een gelukkige glimlach. Er is een zware last van me afgevallen, ver boven die zwaardillers en neerdrukkers, die me altijd omlaag trekken. Lichtvoetig. Mijn verheven gang gaan. Dit is pas leven. Tja, hij is licht in het hoofd geworden, schijnt me toe. Ik heb het altijd gevoeld, maar het is meer ridicule dan ik dacht. Welk een spektakel. Ik, parbleu, ik voel een lachbui opkomen. De edelman was niet de enige die op deze plek het voorbijtrekken van de burgemeester gadesloeg. Over de heuvel naderde Tom Poes, die toevallig net van een voetreis naar het zuiden terugkeerde. En ook hij bleef getroffen staan. Al spoedig werd het echter duidelijk dat de Amstketen zijn kracht begon te verliezen. De heer Dikkerdak begon langzaam te dalen en tenslotte kwam hij zachtjes op de weg neer. Het was hem aan te zien dat hij zich nog steeds gelukkig voelde, maar die stemming werd verbroken door onderdrukt gekakel en toen hij gestoord opkeek, Zag hij de markies de kantenkleer voor zich staan? U hebt u toch werkelijk te veel laten gaan, Amisa. Ge hebt u zelf opgelaten. dan aanschouwen van het gras. Wat bedoel je? Opgelaten. Dat was pas leven, als je dat maar weet. Eindelijk kon ik mezelf zijn. Als een. Een wolkje door de lucht zonder zwaarte. Maar wat praat ik? Ik ben de enige die het ooit heeft meegemaakt. <lacht> een wolkje, een donderwolk bedoel je? <lacht> een zwarte ballon. <lacht> met een roestraketing om. Een <lacht> Huh? Wat de... bedoel je mijn keetje? Warempel! Ja. Het is maar een roestige ketting met een hamslot. Dat is vreemd. Hm? Zo heb ik hem nog nooit gezien. De burgemeester trouwens ook niet. Er is hier vast iets vreemds gebeurd terwijl ik op reis was. Maar wat? Ah, oh, Ik kan me niet herinneren ooit zo gediverteerd te hebben. Extraordinaire ervaring. Wat je? Oh, oh, oh. het... Zou het van de veterdrop komen die Amisse me verschaft heeft? Oh, dat bekomt me wonder wel. Zal dit niet snel vergeten? Ik zal dit niet oh. gauw vergeten. Zelfs met het stomme ginnergabben van kandekleer had ik dat zweefgevoel niet willen missen. Ach, het is jammer dat al het schone vergaat. Joost is helemaal aan de tv verslaafd. Dat is zeker. Het is natuurlijk ook de reden dat hij niet meer over ratten op zolder geklaagd heeft. Hij hoort niets. Maar hij doet ook niets. Zodat ik alleen mijn ontbijt moet maken. Dat daardoor aanbrandt. Dag heer Olly. Ja, jonge vriend. Jonge Dali. vriend. Waar, waar ben je geweest? Ik heb je gemist. Ho hoewel het rustig was, zodat ik alles kon doen wat ik moest doen... al deed ik het ook verkeerd... maar door die tuinkabouter leek het nog wat. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, um, nee. Hmm? nee, ik ben een poosje op reis geweest. Ah, oh. Maar ik geloof dat hier vreemde dingen gebeurd zijn. Dat heb ik vanmorgen gemerkt. Daarop beschreef hij het vreemde gedrag van de burgemeester en de marquise. Hmm. En heer Bommel luisterde ten neergeslagen toe. Ik ben blij dat mijn goede vader dit niet meer hoeft mee te maken... Zo, zo. De ketting werd dus weer oud roest, zeg je. En Kantekleer was beschonken, als ik je goed begrijp. Zo. Zelfs dat heb ik niet goed gedaan. Terwijl Kweet... Eh, terwijl een ander het gedaan heeft. Wat moet er van mij worden? Wat is er met u aan de hand? Wat hebt u niet goed gedaan? Oh, te veel om op te noemen. Weet je wel dat men mij uit een kleine club wil zetten... omdat ik een minist met een tuinkabouter ben... ...die niets kan dan praatjes maken. En dat terwijl niemand weet... ...wat er eigenlijk in mijn diepte omgaat. Louter ijver en goedheid, jonge vriend. Alleen daarom heb ik de burgemeester... ...en de marquise geholpen... ...zodat alles nu nog erger is... ...dan het eerst was. Aha. Ja. Ik dacht wel dat u achter die vreemde dingen zat... ...maar u moet de moed niet opgeven... Misschien kan ik u helpen, maar dan moet ik wel weten wat u precies gedaan hebt. Uh, uh, onmogelijk. Hm? Ik moet alleen mijn eenzame gaan. Zonder uh, pottenkijkers bedoel ik. Als ik nu maar wist hoe ik Joost van zijn tv-verslaving kon afhelpen... zonder dat hij over ratten begint te klagen. Is Joost verslaafd? Oh. Dat is vervelend. Maar ratten... Dan kan ik... Oh, oh nee, geen kwestie van. Ik verbied je om naar Zolder te gaan, waar ik alle dierbare dingen bewaar, die ik heb afgedankt. Daar heeft niemand iets mee te maken, hoor je? Niemand. Wat later op die morgen vond er op de kleine club een bestuursvergadering plaats. De voorzitter, de heer Fant Mammoetsoen, had deze uitgeschreven omdat er een zaak aanhangig was gemaakt, die geen uitstel dulde. Het gaat om de schorsing van een lid tegen wie ernstige beschuldigingen zijn ingebracht. Aanschotgevend gebrek aan sociale bewogenheid. Werpen van afwaswater op privérozen van een edelman. Het bezit van een tuinkabouter, teveel om op te noemen. Het zal u duidelijk zijn dat ik het oog heb op de heer Bommel. We moeten ons beraden. Het woord is aan Marquise de kant te Ik stel voor Amice Bommel met rust te laten. Door hem heb ik een zeer vermakelijke ochtend gehad, in plaats van de ernstige migraine die mij bedreigde. Parbleu, ik heb nog nooit zo gelachen als toen ik de burgemeester zag vliegen... met een verroeste ketting om de halsmeer de voorzitter. Afreur! Roestige ketting? Ik had het nooit willen missen, laat ik u dat zeggen. Zweven zonder het overwicht waartegen de dokter mij gewaarschuwd heeft. Geen geheig, geen gebonk, gewoon maar lichtvoetig. En weet u wat ongepast was? Dat stomme gelach van u... Daarover kunnen we beter praten dan over bobbel. Ja, nog nimmer is een kante kleier de Barneveld van stom gelach beschuldigd... zonder dat het ernstige gevolg heeft gehad. Maar ik zal u verontschuldigen. Verontschuldigen. Wellicht is het een term die door de zelfkant gebruikt wordt om divertissement aan te duiden. Wat verbeel je je wel? Ik heb meer waardering voor een eerlijke werker... dan voor een slappe giegelaar met dure praatjes. Ik, ik... Heer, ik geef jou geen hand meer. Dit is niet aan de orde. Het gaat om de schossing van het lid Pommel en ik... Je hebt het onderhoud niet goed gevolgd. Deze heer is te ver gegaan. Heren, In beschaafde tijden zou ik hem een secondante sturen. Maar thans regeert het Jan Hagel. Even, ik wens niet aan één tafel te zitten met dit personage. Heren. En wat Bommel betreft, geen woord. Het gaat niet over een Bommel, het gaat over deze windbuil die met alle winden meedraait. Het gaat over meneer Barneveld. Als er iemand uit deze club moet, is hij het. Eruit met hem. de, uh, de vergadering is gescharst. Op Bommelstein was heer Olly er intussen ingeslaagd om met de hulp van Tom Poes koffie te zetten. En die droeg hij nu voorzichtig naar de woonkamer. Een heer kan meer dan hij wel weet... Voor gezelligheid zorgen en zo bedoel ik. Oh, dit ruikt lekker, zeg nu zelf. Hm? Ja, toen ik op reis was maakte ik altijd een vuurtje als ik trek kreeg. Praat dan... toch niet steeds over jezelf? Dat is onbeleefd. Wil je de deur even voor me openmaken? slotte kan ik niet alles alleen doen. En ik heb mijn handen al vol met dit dienblad. Oh, oh, oh. Het is een voordeur, maar. Oh, ja. oh, pas op, heer Olly. Huh? U houdt hem scherp. Huh? hierbinnen wordt geramponeerd. Bommel heeft geen huishouding van Jan Steen. Oeh, hoewel de schorsing van dit lid vanmorgen niet aan de orde is gekomen, is het toch maar goed dat ik deze zaak tot op de bodem ga onderzoeken. Er dreigt een crisis in het bestuur van de club en het valt te vrezen dat de splijtswam hier woekert. Heer Fant, ik, ik wist niet, uh, ik, ik bedoel. Leuk uh, dat je even tijd voor me hebt, borrel. Ja. Uh, We moeten eens ernstig praten. De lucht uh, uh, moet gezuiverd worden. Ja, maar uh, Joost is er niet. Uh, hij slaapt wegens verslaving, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat zie ik. Hmm. Een kwade dronk neem ik aan. Koffiedik. <gacht> gaat u dan toch zitten? De club verkeert in een bestuurscrisis. Ik sta voor een moeilijk probleem. <gacht> Het is allemaal een misverstand... dat ik verklaren kan... omdat ik een, een tuinkebouwter heb... die alles verkeerd doet... zodat ik niet geschorst hoef te worden. Ik ben een heer... met een hoge opvatting van zijn taak... zoals iedereen weet. Mooie dingen om me heen... schoonheid en een rustige sfeer... bedoel ik. Dat past bij iemand van mijn stand... Hup, uh, Excuseer, me, Olivier, maar met al die ratten op de zolder kan ik geen oog dicht doen. Ik heb mijn rustbrood nodig na een slapeloze nacht. Joost, je moest je schamen om in je slaapnut binnen te komen. Zonder te kloppen of koffie te zetten, bedoel oh. ik. En dat terwijl er een hoge geplaatste gast is. Trouwens, met de zolder heb je niets te maken omdat ik daar mijn geheimen heb, dat weet je. Ik zal zorgen dat de ratten nachts stil zijn, want dat is de tijd om te slapen. Maar nu kan je beter aan het werk gaan, zodat ik me niet uh, voor je hoef te schamen. Ik hoop dat u mij wilt verschonen, heer Olivier. Ja, ik weet schone. niet wat er over mij is gekomen. <lacht> oh, let maar niet op hem, uh, meneer Fant. Uh, het komt allemaal van de tv-verslaving, als u mij volgen kunt. Uh, tegenwoordig zijn er uh, <lacht> rare toestanden, zelfs in uh, onze kringen, <lacht> Zeg dat wel. Ja. Vooral in uw kringen, zou ik zelf willen zeggen. Uh, ik wilde juist met u praten over het vreemde gedrag van de burgemeester en de marquise, oh, oh, ja. want daar heb u zonder twijfel mee te maken nou, ik... en misschien kunt u meewerken aan een oplossing. Hmm. Tom Poes had zich al die tijd wat achteraf gehouden, maar nu vond hij dat hij genoeg gehoord had en hij liep de gang op. Daar stond Joost lusteloos met een spons over de met koffie bevlekte muur te wrijven, en het was te zien dat zijn hart er niet bij was. Dag Joost, ik wist niet dat er overdag ook zulke goede programma's op de tv waren. Ik ook niet. Het is gekomen sinds hier Olivier zo goed was het toestel te repareren. Ik weet werkelijk niet wat er in de buis en in mijzelf gevaren is. Het is zeer betreurenswaardig. Maar toch zou ik het gebodene niet willen missen, als ik zo vrij mag zijn. Ik denk dat ik boven eens een kijkje ga nemen. Hmm. Voor de deur van de kamer van Joost ligt een rolletje draden. Die leiden naar de zolder. Hier hmm. Olly heeft niet voor niets verboden naartoe te gaan. Dat is een teken, dat daar iets aan de hand is. En ook is het goed te merken dat hij weer eens in de moeilijkheden zit. Ik kan beter eens gaan kijken. Zonder te aarzelen klom hij de trap op die naar het zoldertje voerde en stak zijn hoofd door de luikopening. Dat het rommelig zou zijn, had hij wel verwacht, maar hij keek vreemd op van de kachelpijpen, ketels en ander afgedankt gerief, die dwars door de ruimte liepen. Ook hoorde hij een zacht geschuifel, maar van ratten of andere levende wezens was geen spoor te bekennen. Het gesprek van heer Olly met voorzitter Fant was niet ongunstig verlopen, en hij liet opgelucht zijn gast uit. Begrijp me dus goed. Het bestaan van de club is in gevaar. Ja, ja. Er heersen ernstige meningsverschillen in het bestuur... Mm -hmm. ...en het is wel zeker dat u daar een rol in speelt. Ik weet niet welke, maar uw medewerking kan nu van nut zijn. Ja. Dat heeft mijn gezicht punt veranderd. <laughs> nou, gelukkig. Ik hoopte al dat u dat afwaswater verkeerd zag. <laughs> Zo ver wil ik niet gaan. Nu, hè? Maar als u helpt de zaak op te lossen... Ja. Zullen we uw schorsing vergeten? Ten slotte zijn er meer opulente minimalisten onder onze leden. Juist. Kijk, nu heb ik het plan om een voorjaarsbal te geven. Verzorgd. Fijntjes. Een gelegenheid waarop alles kan worden rechtgezet. Een goed idee. Ik had het zelf kunnen verzinnen. Ik zal graag meewerken, bedoel ik. Dag, mevrouw Doddel. Wat toevallig dat ik u net tref. Ik bedoel, wij van de kleine club geven een feest. Huh? Heel feintjes met minilisten onder elkaar. Mm -hmm. En nou dacht ik... Uh, <laughs> Kijk, ja. ik bedoel... Uh, uh, hebt u soms zin om met mij mee naar dat feestje te gaan? Een feest? Mm -hmm. Geef jullie een echt feest? Ja, ja. Oh, wat aardig om me uit te nodigen, Ollie. Oh, Je bent een lieverd. Oh, dat is nu net waar ik zin in heb. Oh, oh, oh. Het is hier soms zo saai voor een vrouw alleen. Ja. Maar ja. Uh, ik heb niets om aan te trekken. Huh? En met al die deftige lui waar jij mee omgaat, moet ik toch netjes voor de dag komen? Maar mevrouw, een hm? hoogstaande dame als u komt altijd netjes voor de dag. Hm? Ik bedoel, uh, <laughs> Kijk, het is me altijd een genoegen u te zien... als u begrijpt wat ik bedoel. Mannetje, ik bedoel dat ik geen feestjurk heb. En noem het toch Doddeltje. Oh, dat is het. Ja. Nou, daar weet ik misschien wel wat op. Uh -huh. uh, uh, uh, uh, doddeltje? <laughs> Door de nootmuskaat die u ontdekt hebt... Ja? kan ik op mijn zolder wel wat in orde maken. Daar heb ik allemaal afdankertjes oh. en een tuinkebouter. Ratten bedoel ik... Afdankertjes? Ratten? Wat denk je wel? Waar haal je de brutaliteit vandaan om een doddeltje te noemen? Tom Poes was intussen bezig de zolder te onderzoeken. Hij bewoog zich spiedend tussen de rommel door... en hij was juist van plan eens in een oud kastje te kijken... toen hij het geluid van voetstappen hoorde. Ze naderden de trap. En toen de treden begonnen te kraken verborg hij zich snel achter het openstaande luik. Hij was maar net op tijd... want daar rees de tors van heer Bommel reeds boven de vloer uit. Ik weet het al! Er wordt hier geneust. <lacht> ik neus niet, in tegendeel, Ik heb er nieuwe zorgen bij gekregen... doordat een hoogstaande dame niet begreep wat ik bedoelde... zodat ik nu iets goed moet maken wat ik niet gedaan heb. Ik bedoel, ik moet een feestjurk hebben. Een feestjurk? Ja, niet voor mezelf. Het is voor de dame waar ik het over had... die niets heeft om aan te trekken terwijl ze met mij naar een feest gaat. Wil jij een jurk maken? Een mooie japon, bedoel ik. Of eigenlijk heb ik een heel prachtige robe in het hoofd... zoals prinsessen die dragen. Kan jij dat? Iets waar iedereen van staat te kijken? Ik weet het al. Hm? Een pofkleed met gimpen en bezetsel. Ja. Dat is niet mak. Hm? Schoei gaat wel... Maar een pofkleed, toch zou het zoiets moeten zijn. Een pofjurk met gitten en zetsels en zo. Heel prachtig, want het is voor een erg lief vrouwtje... dat de noten ontdekt heeft. Ze is ook bijzonder mooi en teer... zodat ze de beschermde hand van een heer nodig heeft... als ze naar een feest gaat, Maar ze... Hoe hoog? Niet zo erg groot. Zoiets, denk ik... Maar van binnen is ze wel groot, zodat ze begrijpt dat ik eigenlijk alles kan. Soms als ik heel stilletjes bij het haardvuur zit, denk ik wel eens... Dit gedoekte zou ik wel kunnen voegen. Er zit veel wieling in. Maar het heeft hier nog samenhang. Ik moet veel iel hebben en ook wat kamelijn. Juist. Dat is dus in orde. Ik hoor het al. Ik kan het rustig aan je overlaten. Je hebt tenminste begrip voor de invallen van een heer. Invalsels... Ja, die heeft Bommel door zijn groot denkraam, maar ik heb een kleintje... en daardoor komt er altijd wiening in zijn invalsels als ik ze voeg. Het worden uitvalsels. Kweetal was zo verdiept in zijn gedachten... dat Tompoes voorzichtig uit zijn schuilplaats tevoorschijn kwam. Hij meende dat dit het moment was om onbemerkt te verdwijnen. Eerst leek dat ook wel zo te zijn. Kweetal haalde zijn buidel uit het kastje... En nadat hij daar een soort naald en een rolletje draad had uitgehaald, ging hij op de grond zitten en begon een vaal gordijn te bewerken. Maar toen Tompoes Poes achter zijn rug geluidloos en met ingehouden adem op de bovenste traptreden stapte... oh, noop! waarom schuffel je zo? En waarom hork je achter dat luik? Um, heer Bommel vond het niet goed dat ik naar de zolder ging. Daarom verborg ik me. Maar nu begrijp ik waarom hij me hier niet wilde hebben... Jij bent het natuurlijk, die de ketting van de burgemeester gemaakt heeft. En de televisie van Joost. En dat rare veterdrop van de markies was ook van jou. Het is noppig om voor Bommel te voegen. En de toef is hier goed, maar het wordt te glander. Wat bedoel je? Voel je het soms niet. Hier is zonwieling. Ik, ik ben bang dat Bommel de Iel niet aan een legeerbolling heeft gehutseld. Er komt te veel stroe in de vanger. En dat is kwalig. wieling? Wat zou dat zijn? Hé, hey, daar ligt dat rolletje draad nog voor Joost zijn deur. Dat lijkt op het spul waar mijn kwetel zit te naaien. Hiel, noemt hij het, maar het lijkt meer op verdikt spindrag. Het moet ergens aan vastgemaakt worden, dat was duidelijk. Maar aan wat? Hm, ik heb het gevoel dat er gevaar in dit gedoe zit. Dat is een lelijke koffievlek, Joost. Zeer betreurenswaardig. Mm -hmm. En het bleekwater slaat op de ogen met uw goedvinden. Uh, wat ligt er toch voor een draad bij je deur? Die vertrouw ik niet. Een draad? Mm -hmm. Ik weet het niet. Ik weet trouwens haast niets als ik zo vrij mag zijn. Slapeloosheid is lelijk, heer. Het slaat op de hersens. Zodat men versuft raakt. Je hebt te lang naar de televisie zitten kijken. Waarom ben je niet gaan slapen? TV, mm -hmm. tv kijken. Daar heb ik nou echt zin in. Dat ga ik doen. Wanneer ik zoveel metel mag wezen. Hé hey Olly, ik begrijp ja. niet dat u zo rustig kan zijn... terwijl er zoveel rare dingen om u heen gebeuren. Ik rustig? Mm -hmm. Je moest eens weten. Ik zit vol gedachten en gevoelens, zodat ik niets kan doen. Waar ga je trouwens nu weer naartoe? Naar de stad. Oh. Ik heb ook allerlei gedachten en daarom ga ik iets doen. Oh, die jeugd, die jeugd. Ik bedoel, wat zou die jonge vriend eigenlijk bedoelen? Hij zou toch niet op de zolder geweest zijn terwijl ik het hem verbood? Is er iets, Marquise? Kan ik u soms helpen, bedoel ik? Ja, <laughs> inderdaad, uh, Amiesel. Je uh, kunt mij verplichten met nog een weinig van dat... Uh, dat Vermisol. Uh, ik heb weliswaar geen migraine, maar... Uh, <laughs> Kijk, morgen is er een festiviteit op de club. Ja. En uh, nu heb ik het idee dat die versnapering... mij in staat zou stellen daarheen te gaan... en mij zelfs te vermaken. Vermisol, uh, wilt u Vermisol uh, hebben... Ik bedoel, uh, het komt me bekend voor, maar wat bedoelt u? Kom, Amies, dat middel tegen de vapeurs waarmee je me laatst van dienst bent geweest. Oh, dat. Ik weet het al. Uh, ik, ik, ik weet het al, uh, bedoel ik. Ik, ik. ik zal mijn best doen, hoor. Daar zult ge geen spijt van hebben. Ja. Adieu, uh, tot morgen. Uh, yeah. Hoe moet dat nu... Ik kan Kweet al niet weer om zo'n stengelferme zool vragen. Vooral omdat hij bezig is een pofjurk met glitters te breien. Hij moet zijn gedachten bij zijn werk houden, want dat is belangrijk. Gelukkig dat ik je tref, bro. Oh, oh. Je kunt me een groot genoegen doen. Kijk, morgen is er een feestje. Dat ja. is ik erg tegenop onder ons gezegd. Ik zal me graag wat minder bezwaard voelen. Huh? Nou, als jij nu kunt zorgen dat ik goed voor de dag kom... ...zal me dat erg verlichten. Ik, uh, Maak deze ketting weer zoals die was. Je zult er geen spijt van hebben. Iedereen wil iets van me hebben. Eerst de marquise en nu de burgemeester. Hoe moet ik dat aan Kweetal vragen, terwijl hij het al zo druk heeft? En Joost is helemaal waardeloos. Die zit natuurlijk weer in zijn kamer te lubbelen. Oh, als ik het niet zo druk had, dan zou ik zelf die koffievlek hier op de muur schoonmaken. Het werkt me te veel. Ik ben werkelijk te moe om verder te werken aan de koffievlek... die hier Olivier zo goed is geweest op de muur te maken. Ik ga me een weinig ontspannen voor mijn tz, hoewel het hier onaangenaam warm is. Het is dat voor Het huis vervalt ziende ogen, sinds er ratten op zolder zijn. Maar ik zal me wel afbeulen, als men mij toestaat. Met een laatste inspanning droeg hij het kluurde zoldertrap op, en nadat hij het in een ijzeren pot geworpen had, trok hij zich terug in zijn kamer. Daar deed hij de elektrische kachels uit en de beeldbuis aan, niet wetende dat zijn daad ernstige gevolgen zou hebben. Want de pot waarin hij het rolletje gegooid had, was dezelfde waarin Kweetal stroel vangde Heer Ollie klom naar de zolder waar hij Kweetal aantrof, die met gekruiste benen op het kastje zat. Over zijn knieën lag een glanzende lap stof, maar zijn gezicht was donker. Het is hier te gankelijk. Huh? Gankelijk? En er komen te veel misers naar boven. Huh? Zo kan ik niet voegen. Het is drukkelijk. Ja, ja het is hier erg warm. Maar, maar wat zie je daar? Heb je de jurk nu al klaar? Oh, wat vreselijk knap. Nou, Dan durf ik ook wel vragen of je deze ketting weer wilt voegen. De burgemeester wil hem morgen graag dragen op het feest. En nog een beetje vermizol graag. Voor de marquise, je weet wel. Het is hier te gloedend. Er is wieling. Ja, ja, ja, net wat ik al zei. Oh, wat schitterend met die zetsels en die stroken en zo. En al die figuurtjes. gouddraad, weet ik. En zijn dat echte parels? Glandig. Oh. Heeft Bommel de Ile gehutseld? Eh. Uh, ja, ik weet het niet zeker, bedoel ik. Het hoofd loopt me om door dat feest. Maar met deze jurk kan ik alles goed maken. En als ik uh, nu wat zo krijg... Denk om de wieling. Ja. Er komt te veel stroel in de vanger. Ja, prima. En als morgen de oude maan opkomt, ja. wordt alles om. Om, goed. Om. Ja, om. Ik begrijp dat je veel in je denkraam hebt door al die invalsels. Als ik ze voeg, zijn ze wel oogzaam. Maar wanneer de oude maan opkomt, worden ze uitvalsels. En al die invalsels zijn voor anderen, omdat Bommel een wielig hart heeft. Ik wil graag iets voor Bommel voegen. Hm? Wil hij zelf niet iets hebben... Iets voor mezelf? Wil je iets voor mij maken? Wat een aardig idee. Ik zou graag... Uh, ik zou graag willen kunnen wat ik eigenlijk zou willen doen als ik het doen kon. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het mannetje keek hem getroffen na... terwijl er zweetdruppels en denkrimpels over zijn voorhoofd speelden... Toen begon hij in zichzelf te mompelen en plotseling verscheen er een brede glimlach om zijn mondhoeken. Zo nou, zou ik graag willen kunnen wat ik eigenlijk zou willen doen als ik het toen kon. Wat een geweldig denkraam om zoiets te willen. Ik zal het kansen, maar het is niet mak als het hier maar niet zo gloedend was. Toen Tom Poes in de stad was aangekomen, zocht hij een rustig plekje op in de gemeentebibliotheek. Daar waren alle boeken die ooit geschreven zijn. En het is dan ook te begrijpen dat er niemand was dan hijzelf en de dame die er een oogje op hield. Wat aardig zo'n ventje dat hier komt lezen. Maar hij heeft alleen maar sprookjesboeken gevraagd en daar is hij toch eigenlijk te groot voor? Ja, dit is ook niks. Nee, hier is er ook niks in. Hier heb ik ook niks aan. Kan je niet vinden wat je zoekt? Hm? Kan ik je soms helpen? Um... Misschien wel. Ik wil iets weten over het kleine volkje. Maar in deze boeken staan alleen maar onzinnige kinderverhaaltjes. Flauwekul over kabouters en elfjes en zo. Alsof dat er iets mee te maken heeft. Wat enig. Je bent de eerste die dat in de gaten heeft. Maar ik weet er alles van. Mijn grootmoeder is geboren in de Zwarte Bergen. En bovendien was ze een wisselkind. Wat is het dat je weten wilt? Wel, wat gebeurt er met de dingen die door dat volkje gemaakt worden? Ze zijn heel knap, dat weet ik, maar kunnen ze iets voor gewone lieden doen? Ah, daar vraag je iets. En daarop begon ze aan een uitleg die haar tot sluitingstijd bezighield. Het duurde een poosje voordat heer Bommel de moed verzameld had om de feestjurk in een stuk papier te wikkelen en ermee naar zijn buurvrouw te gaan. Hij trof haar aan bij het schrobben van haar straatje en hij bleef bedremmeld bij het hek staan. Ik ik, ik. ik. ik heb hier iets voor u, mevrouw. Ik hoop dat het naar uw genoegen zal zijn. Na het misverstand van vanmorgen, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp best wat je bedoelt, Olly. Een afdankertje. Ik hoop dat de ratten er iets van hebben overgelaten. Maar... U vergist u, mevrouw. Voor u is niets mooi genoeg. Wanneer u wist wat ik eigenlijk zeggen wilde. Als de woorden me niet te kort schoten. Ach, kijkt u zelf maar eens. Ja. Oh, wat, een, wat een prachtige feestje. Zoiets moois heb ik nog nooit gezien. En al het borduurwerk. Nee, maar... Kijk eens, Tom Poes. U kunt beter oppassen met de jurk. Ik ja. weet waar die vandaan komt. Van dezelfde plaats als de Amstketen van de burgemeester. En, en het is bekend wat daarmee gebeurd is. Ach, jongen, we je er toch niet altijd mee. Het is prachtig, Oli. Oh, ontzettend oh. prachtig. Zeker van Fenglon of zo. Uh. Schattig van je. Het spijt me erg dat ik niet aardig tegen je was. Ik had oh. moeten weten dat jij altijd alles goed doet... Ik ben helemaal verlegen van. Oh, oh, dat lief ah. uh, dat, dat moet. Dat is onzin. Verlegen bedoel ik. Ik, ik, ik bedoel, het is, het is heel prettig om, uh, om voor u te voegen. En, uh, en morgenavond kom ik u halen. Oh, ja? Voor het feest, ja. als u begrijpt wat ik bedoel. Je, je bent lief. Ik, uh, ik ga meteen passen. <laughs> Tot morgen, hè? Zeg, dat was niet aardig van je, jonge vriend. Waarom bederf jij altijd mijn plezier? Ik was bezig die dame een genoegen te doen. En dan kom jij weer aan met nare praatjes. Zodat haar blijdschap verzuurd zou zijn als ze niet zo hoog stond. En wat bedoel je eigenlijk? Alles wat door lieden als kweetal gemaakt wordt, deugt niet. Maar... Het lijkt wel mooi, maar het is niet echt. U zag u niet dat de jurk zelfs veranderde terwijl u aan het praten was? Hij past zich nu aan bij juffrouw Doddel, maar na een poosje vergaat hij. U zult het zien. Ik, ik, ik zal niet zien. Ik bedoel, uh, uh, jij hebt geen verstand voor dat soort zaken. Oh jawel, ik ben naar de stad gegaan om meer over het kleine volkje te weten te komen. Ja. En dat viel niet mee. Maar ik heb iemand ontmoet die er iets van wist. En die vertelde me wat ik al dacht. Zo'n mannetje als Kweetal kan erg veel. Maar voor ons is het niet te vertrouwen. Onze wereld is nu eenmaal anders dan de zijne. Altijd zure praatjes waar ik niet naar wil luisteren. Dag, jonge vriend. Zo is de jeugd van tegenwoordig. Ze geloven nergens meer in. Al het goeds wat een heer in stilte doet, wordt daardoor in een kwaad daglicht gesteld. In avondlicht bedoel ik. Oh, dat ik me eraan. Ik heb honger. Ik heb vandaag nog niets gegeten dan een aangebrande pap. Maar Joost zit natuurlijk weer voor zijn televisie zonder aan een voedzame maaltijd te denken. Die tv... Die is ook door Kweet al gemaakt. En neem nu die ambtskete van de burgemeester. Misschien... Misschien heeft die jonge vriend wel gelijk. Wat te doen? Als Tom Poes gelijk heeft, moet ik iets doen, dat voel ik... Maar wat? Och, iemand van mijn stand is altijd alleen. Bommel is niet alleen. Hm? Hij is er zelf altijd bij. Nee, maar... Ik weet dat. Wat doe jij hier in de tuin? Wil je niet meer op de zolder wonen? De zolder werd te gloedend. Er kwam steeds meer wieling en de vangen rook rood. Hm? Daarom ben ik naar buiten gegaan. Hm? En kijk, buiten is het vroegjaar geworden. Ja, het is lente. Wist je dat niet? In Bommels steenstapel was ik in mijn nop door druk voegen en genoeg noodmerg. Ja. Maar nu, nu komen de anderen terug van het ipsen... en nu ga ik naar mijn spinden bij de Hooiberg. Oh. Uh. Maar die paar invalsels heb ik nog even gevoegd voordat ik ga... Oh. want ik ben dankzaam voor Bommels helpen. Hier zijn ze. De hoogheidsketen. Hij is beter dan de vorige... want ik heb er meer schaveling in kunnen maken... Oh, wat aardig dat je die nog hebt afgemaakt. Men ziet dat zelden. Denken aan anderen bedoel ik. Nope. Hm? Ik heb ook gehutseld waar Bommel om vroeg. Het was erg zwaarig, want ik heb maar een klein denkraam. Oh, maar... Daarom heb ik de keren weer in de kaatslaar gevoegd. Oh. De reus Bommel zal wel weten wat hij ermee moet doen. Hm? En hier is een ietsje vermiso. Oh. Pas op. Als de oude maan erop schijnt, wordt alles om. Ja. Alles Om. om. Uitvalsels. Oh, alleraardigst om ook iets voor mij te hutselen. Wat had ik ook weer gevraagd? Om te kunnen wat ik zou willen. Of zoiets. Maar ik begrijp niet precies wat ik daarmee bedoelde. Hoe kan ik weet dat het dan maken? En wat is toch om? Zou dat hetzelfde zijn als wat tompoes bedoelde? Toen heer Olly Bommelstein betrad was Joost nergens te zien en er stond ook geen gedekte tafel te wachten. Hij besloot dan ook zijn honger maar te vergeten en te gaan slapen. Ik ben moe, geen wonder na alle verrassingen die ik anderen bereid. Daarom ben ik erg benieuwd wat ik zelf gekregen heb. Vooral omdat ik niet helemaal begrijp wat ik eigenlijk hebben wilde. Hij probeerde het doosje dat Kweetel hem gegeven had te openen. Maar tot zijn verrassing was er geen beweging in het deksel te krijgen. Dat is te gek. Het moet open. Ik zal geen oog dicht kunnen doen. Ik moet weten wat ik hebben wilde voordat ik kan slapen. Ja, Toppunt. Een heer heeft het recht om te weten wat hij eigenlijk bedoelt. Als ik nu maar wist wat ik gevraagd heb... Komt er dan geen einde aan de zorgen die iedereen op mijn tegenstel stapelt? Heer Fant en Tom Poets, en Joost en de Oude Maan en al met deze bus... Het de veel. Dat voel ik. Maar hij gaf niet op en bleef met het deksel worstelen totdat de maan hoog aan de hemel stond. Het was maar een dunne sikkel, want zij was oud. Van Bommelstein was er nog niet veel meer te zien dan de verlichte vensters van de paars aangelopen kasteel hier En zijn televisiekijkende knecht. MUZIEK <tied> Toen Poes in de loop van de volgende morgen Bommelstein passeerde, trof hij daar heer Olli aan, die traag op een stuk brood kauwde. Jongen, bent u van de ochtendpap af? Ja, ge. dat is heel verstandig, want dan word je maar dik van. Nou, dat is het niet. Van dik worden is hier geen sprake, dat moet je weten. Maar ik had geen zin om zelf pap te maken, omdat het aanbrandt. En Joost zit nog steeds voor zijn tv. terwijl... zit hij uh, daar nu u... nog? Ja. Dat kan niet goed voor hem zijn. Er is iets verkeerd met die tv. U moet hem weghalen. Het is een verslaving. Natuurlijk is het niet goed voor hem. Maar ik heb geen zin met water te gooien. Want dat, dat, dat doet een heer niet. Als ik dat doosje nu maar open zou kunnen krijgen. Dan zou ik willen wat ik zou kunnen. Kunnen wat ik zou willen bedoel ik eigenlijk. Of bedoel ik iets anders. Ik weet het niet. En wat bedoelde jij gisteravond? Wordt alles werkelijk om... uitvalses? Oh. Daarna de heer Dikkerdak. Eigenlijk heb ik geen tijd om over moeilijke dingen te praten, jonge vriend. De burgemeester moet mij spreken, bedoel ik. Kan ik je even storen, hè, Ja, zeker. Onder ons, weet je wel? Ja. Uh. Het gaat om de ketting... Ah, Heb je nog kans gezien om die, uh, ja. je weet wel, de, de Amtsketen, ja. wat, wat ik gisteren vroeg, weet je wel? Ja, maar natuurlijk. Hij ligt uh, op het nachtkastje, naast oh. de fermizon. Een ogenblikje, dan zal ik hem even halen. Hé Olly, hm? is, het, is het waar wat u zei? Zit Joost werkelijk nog steeds voor zijn tv? <laughs> Dat kan toch niet? Hij was gisteren al overspannen. We moeten iets doen. Laat nu maar. Het is nee, de verslaving en daar moet men tegenwoordig begrip voor hebben. Trouwens, ik heb belangrijker dingen te doen. Ja, ik heb wel gehoord wat dat is. U hebt weer een rare ketting voor de burgemeester. Nee, niet. Maar dat loopt verkeerd af. U kunt beter aan Joost denken. Tom Poes ging zelf maar eens naar de kamer van de bediende. Het was er vreemd warm. Het bosje tulpen waarmee de trouwe knecht zijn omgeving placht op te vrolijken, was geheel verflenst. En uit het vaasje stegen dampwolken op die grillig verlicht werden door de beeldbuis. Te midden van deze verschijnselen zat Joost ingezakt in zijn stoel met een uitgedoofde glimlach om de lippen. Toen Poes begreep dat het hoog tijd was om in te grijpen. En terwijl hij een arm voor de ogen hield, naderde hij het televisietoestel. Joost? Joost! Oh, het is helemaal niet goed met hem. En het is hier veel te heet. Er moet nodig iets gebeuren. Dank je wel, Bobbel. Ja. Dit is een prachtketen. Ja. Ik weet niet hoe je hem geflikt hebt, ja. maar ik zal hem niet gauw vergeten. Ja. Hé, hey, Olly, ja? we moeten iets doen. Hm? Het is niet goed met Joost. En, en boven in de toren is het smoorheet. Het deugt daar niet. Ik, ik weet het. Ik, ik weet het. Ik heb het toch al gezegd. Hm? Joost is verslaafd. En zoiets moet men met begrip in goede banen leiden. Anders loopt zo iemand weg. En waar is men dan als heer zijnde? Alleen wist ik niet dat verslaving warmte afgaf. Hm? Nee, die hitte is iets anders. Hm? Waar die vandaan komt weet ik niet, maar het is niet gewoon. Oh. Kom maar mee, dan kunt u het zelf voelen. Oh, een ogenblikje... Hm? Daar komt de markies juist aan. Ja, je moet niet zo zeuren over de hitte van Joost. Ik moet nu ook eens aan mezelf denken. Al kan ik dat doosje niet open krijgen. Doe jij ook eens iets jonge vriend. Bel de dokter en de loodgieter op of zo. Ah, markies, daar bent u. Ik haal even uw vermisolie van boven. Uh, dokter. Uh, Tom Poes hier. het gaat slecht met Joost. Er zit geen beweging in hem en hij kijkt zo glazig. Ik ben bang dat het een spoedgeval is. Altijd denk ik aan anderen. Ik, ik heb een wielig hart, dat is het. Maar Kreetal is de enige die dat begrijpt. En nu is die weg, zodat ik overal alleen voor sta. En Tom Dankjewel, Amicia. Ja. Ik zal dit niet licht vergeten. Niet licht vergeten? Wat heb ik daaraan? Ik ben er toch niet gerust op. Alles wordt on, zei Kweetal. Het deugt niet, zegt Don poes. Iedereen zegt iets en ik zelf. Als ik dat doosje van Kweetal nu maar open kon krijgen, dan zou ik weten wat ik eigenlijk wist. Of wat het wil, of kan. Oh, soms is het leven erg moeilijk voor een heer van mijn stand. Hij haalde pijnzend het ronde doosje uit zijn zak en begon opnieuw aan het deksel te wringen. Maar hoe hij ook zijn best deed, er zat geen beweging. En toen hij eenmaal begonnen was met het wringen aan het deksel, wist hij van geen ophouden. Iedere luisteraar die wel eens zou willen kunnen, wat hij eigenlijk zou willen doen, zou dat begrijpen. Ten slotte stond hij dan op paars en verwrongen op de weg. En hij ging zo in zijn bezigheden op, dat hij de naderende auto van dokter Baboon niet hoorde. Vooral rustig blijven, meneer Bobbel. Hebben we dat wel eens vaker? Krampen, duizelingen. Kunt u vertellen wat de verschijnselen zijn? Het is het doosje, dokter. Als u dat kunt openmaken, zou ik weten wat ik eigenlijk gewild heb, zodat ik het zou kunnen. Als u begrijpt wat ik bedoel. We moeten proberen ons te ontspannen. Ja. Mm -hmm. Nogal snelle pols. Oh. ...maar niets om ons zorgen over te maken. Oh. Tegenwoordig hebben we afdoende lenitieve en temperance... Ja. Gaat u nog even mee naar binnen. Ja, maar, ik ben de patiënt niet. Integendeel, ik doe veel voor anderen waardoor ik in de moeilijkheden kom. Die er nu niets toe doen. Ik moet niet altijd aan mezelf denken, bedoel ik. Nee, het gaat om Joost. Die zit boven met een verslaving in zijn kamertje, zodat het er steeds heter wordt. Ik ben bang dat het een spoedgeval is, zegt Tom Poes. Boven, zegt u? Ja, ja, gaat u maar kijken, die trap op. Joost is dus gelukkig in goede handen. En nu de zorg voor anderen van mij is afgenomen, kan ik... ...rustig naar de stad gaan om een strikje en zo te kopen voor vanavond... ...want tenslotte wil ik netjes voor de dag komen... ...en ik mag best eens aan mezelf denken. En, wat hebben we hier voor patiënt? Virulentie of een krachtig normitief? Hoe is dit gekomen? Uh. Ja, het is de tv. Joost heeft er een paar dagen naar zitten kijken en nu is er geen beweging meer in hem te krijgen. Juist. Men ziet dat vaker. Het is een uh, nerveuze verglazing van de hypotensiemembrane, zou ik willen zeggen. Tamelijk ernstig, maar een goede medicatie zal hem er wel bovenop helpen. Het is hier trouwens veel te warm. In de eerste plaats moet de verwarming worden afgezet. Er is hier geen verwarming, dat is juist het gekke. De kachel is uit en die elektrische dingen zijn niet aangesloten. De hitte moet van boven komen. Ik zal eens op zolder gaan kijken. Uitstekend. Dan zal ik de leider intussen praktiserend begeleiden. Toen Tompoes de trappen klom, sloeg de warmte hem tegemoet. En op de zolder was het zo heet dat de stoom uit de afdankertjes sloeg. Het was niet zo moeilijk om de verwarmingsbron te vinden. Want dicht bij de luikopening stond een zwarte pot op de poten te trillen terwijl er dichte wolken en gesis uit opstegen. Oh. Het was de pot waarin Kretel zijn vangen had opgehangen. Wat dat voor een ding is, weet ik niet. Maar het moet uitgeschakeld worden, dat is zeker. En ik moet al die draderige rommel lostrekken. Die deugt niet. Maar dat bleek niet zo gemakkelijk te zijn, want toen hij aan de vreemde samenstelling begon te trekken, merkte hij dat die steviger bevestigd was dan hij verwacht had. De dunne draden waren sterker dan ze eruit zagen. En toen hij de balken inklom om ze los te trekken, raakte hij er hinderlijk in verward. Intussen was de dokter bezig om Joost op een wetenschappelijke manier uit zijn verdoving te wekken. En daardoor merkte hij niets van het gescharrel boven zijn hoofd. Hij had eerst vergeefs getracht de patiënt een opwekkend middel tussen de lippen te wringen. En nadat hij hem daarna krachtig aan de oren had getrokken, haalde hij een hamertje voor de dag. Ik moet het oh. hoofd Er zit geen schot in de topper. Totaal geïndisponeerd. Wat nu? Een bablijster of een somatose. Of dat helemaal niet zo warm was. Vlugzout. Bimoniumcarbonaat, meen ik. Dat is te zeggen... Ach, wat, ik ben het einde van mijn potjes Latijn. Waar is mijn ammoniak? Hoe laat? Borst, Ah, dat is gewoon ontspannen. Altijd. Hoe laat? Hoe laat is het? Waar is de tv? Ik was maar aan het ontspannen. Ik moet altijd water op mijn hoofd. Altijd water op mijn hoofd. Het was geen water. U verkeerde oh. in een hysterische paralyse. Ik heb het na een zorgvuldige studie kunnen verhelpen met ammoniumcarbonaat. Koolzure ammoniak, om kort te gaan. Maar ik moet u waarschuwen tegen herhaling. U zou chronisch lunatiek kunnen worden. Uh, Carbonaat? Overwerkt. Dat is het met uw welnemen. Overwerkt. Overwerkt. Oh. De patiënt is weer bij kennis, meneer Poes. Ik heb hem uit zijn catalepsie weten op te wekken volgens de methode van Zatlof. Hij ligt nu in een heilzame sluimer en voorlopig schrijf ik rust voor. En vooral frisse lucht. Oh, het is hier veel te warm. Dat is mijn diagnose. Ja, de, over die hitte maak ik mij ook ongerust. Maar ik kan er niets aan doen. Alles zit muurvast. En ik heb de grootste moeite gehad om uit de draden los te komen... toen ik probeerde ze kapot te trekken. Ze wikkelde zich gewoon om me heen. Een raar spul, hoor. Ik weet niet wat er eigenlijk de bedoeling van is. Misschien weet heer Olly het. Maar die is er niet. Ja, ja. Zo heeft iedereen zijn eigen zorgen. Maar ziet er in ieder geval op toe dat de patiënt frisse lucht krijgt. Goedemiddag. De kleine club vertoonde die avond een ongewone aanblik Het anders zo rustige pand straalde aan alle kanten licht uit En binnen klonk het geluid van opgewekte stemmen Iets wat op gewone dagen sterk werd afgekeurd. De voorzitter stond persoonlijk in de hal om de gasten te ontvangen. En het is te begrijpen dat hij al gauw het middelpunt was van een groepje voor aanstaande leden. De heer Knoringa, bijvoorbeeld. Is het waar dat, uh, dat er moeilijkheden in de bestuur zijn? Ik heb gehoord dat uh, al, Allemaal praatjes om de club zwak te maken. Zwak maken is in de mode. Alles is prima in orde en de burgemeester zal wellicht een toespraakje houden. De heer Tater was ook... De burgemeester. Die heb ik op de tv gezien. Hij stak zich wel erg in de hoogte. Het was een malle vertoning. Ik zie zoiets niet graag van iemand die boven ons moet staan. En neem dan de marquise. Ik heb gehoord dat... De... Wacht even. Als we iemand moeten nemen is het bom. Die is de oorzaak van alles, zegt men. Gooit met vuilnis zonder iets te doen, waardoor zelfs de markies uit zijn evenwicht is gebracht. Nu vraag ik u. De burgemeester zou dat allemaal de kop indrukken. Het is alleen maar zwartmakerij van rode kant. Mm, ik weet dat zo net nog niet. Het draait toch allemaal om bom. Ik heb dat uit de eerste hand en men kan hem de kop niet indrukken. Ik ben blij dat hij er nog niet is. Want als club hebben we het al moeilijk genoeg. En dit feest zou ernstig ontziert worden wanneer... Oh. Alle blikken wenden zich naar de ingang, waar heer Bommel met een brede lach binnentrad. Maar de algemene belangstelling ging meer uit naar de dame die hem vergezelde. Heb ik ooit zakken te wensen? Meester Sturkenstein. Zeg, wie is dat? Vraagt mevrouw Tato. Duitslands. Zo'n jar kan je hier niet kopen. Kunst maar dan zo uit te zien. Volgens mevrouw Van. Waar die juwelen, vraagt Titia Tato, de bekende filmster. Nu drongen ook anderen voorwaarts. En al spoedig was het een drukte van belang in de brede hal. Want iedereen was er. En sterren schitterden overal. Maar het meest schitterde toch juffrouw Doddel. Te midden van de edele gesteenten die haar kleed sierden. En ze voelde zich erg gelukkig. Oh, Holly. ik ben zo verlegen. Ik, ik weet niet wat ik zeggen moet. Oh, Mies. Ik zal het woord wel doen, bedoel ik. Ja, tenslotte ben ik hier thuis. Zodat het allemaal vrienden zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Zijn dat echte juwelen? Wat een karbonkel, zeg. Waar heb je die vandaan? Uit uh, Napoleon, dat kan je zo zien. Voor een vriend, zeker. Waar heb je die jurk vandaan? U zal wel aardig gelukkig zijn. Wie is die dame, bommel? Ik heb het niet de eer de vreugde te kennen... Een oude familie, zeker? Nee. Wil je me niet even aan haar voorstellen? Straks. Ze heeft het nu te druk. En ook als zijnde herkent men een prinses wanneer hm? men erin ziet. Ja. Die dame is een oude kennis van me... waar ik dikwijls koffie ga drinken wanneer ik behoefte heb aan een hoogstaand ja. gesprek. Na alle narigheid die iemand van mijn stand uh, meemaakt. Ook de marquise de kantenkleerde Barneveld maakte zijn entree... Nog snel een eindje vermizol tot zich neemt. Parbleu, De vermizol doet zijn werk. Dit is de eerste keer dat ik deze duffel ruimte betreed zonder dat mijn spik knakt. Integendeel, er brandde mij menige bonboe op de tong waarvan men op zal horen. Ik stel mij een geanimeerde avond voor. Tien! ...en een dergelijke perl... ...wordt daar onledig gehouden... ...door Anisse Bonnel... ...welke verspilling... ...maar ik zal haar... ...van deze insipide falivor ...bevrijden... ...en haar met een snedig woord... ...een lach om de kersenlippen toveren. ...wat enig Olie. ...ik heb nog nooit... ...zoveel moois gezien... ...zag je die jurk van die dame daar net... En die dikke oh, heer ja. daar is zeker erg deftig, hè? Ik zou niet weten wat ik tegen hem zeggen moet. Ach, dat valt wel mee. Ja? Hij is een gewone voorzitter, oh. terwijl uw jurk veel mooier is. Ja. U zelf bedoel ik eigenlijk. Ja. En als ik hem aan u voorstel. Uh... Laat dat maar aan mij over. Ah. Voor mij. Hmm. Mijn naam is de Count de de Barneveld. Ja. Sta niet en... toe u van deze breiers te verlossen. Huh? Het orkest heeft zojuist een cadrille ingezet. En het zal mij een eer zijn u ja. ten dans oh. te voeren. Ja. Aan de kant! Uh, u, u bent zelf een breier. En als er een dans gevoerd moet worden, zal ik dat wel doen. Hoe komt u erbij om een heer te beledigen waar hij bij staat? Om van deze tere dame nog maar niet te spreken. Is dat de dank voor alles wat ik voor u gedaan heb? Ik zag... Aangedoeld op de vermissole ah. die je verstrekt hebt. Ja. Erg van u hm. werkelijk. Ik zal dat niet licht vergeten. Hm. Maar als coureur Zet ge non een non-valeur. een hm. blikje, Barneveld. Ik heb een klacht gehad van een medelid... dat hm. door u op het parket geworpen is. U brengt u zelf niet, Amis. Ik moet u vragen uw vooral aan te bieden. Zie ook? U de andere gasten. Dat verstoort de sfeer. Het spijt me dat ik juist u daarop attent moet maken dat moest er nog bij komen. Een korte laat zich niet zeggen door de spullenbaas van deze kermes. Het idee is ridicule. Deze heer is onwel geworden, Hoetel. Wil je hem een rustig plekje wijzen waar hij tot zichzelf kan komen? Komt u maar even mee, meneer. Hier wordt een uvel begaan... dat slechts met bloed kan worden uitgewist. We zien hier weer dat kwetals fermizool een eigenaardig kruid is. Bij matig gebruik gaat er een geneeskrachtige werking vanuit... waardoor men de zon door de wolken ziet schijnen. Maar wanneer men er te veel van neemt, valt het verkeerd. Daar was de heer Kantenkleer een duidelijk voorbeeld. Dan ga ik u een lekker glaasje fris inschenken... en dan gaat het vanzelf over. Hier gaat niets vanzelf over... Door de krachtige arm van ordebewaker Hoetel was hij op een krukje geheven. En nu zat hij verstart aan de bar, terwijl akelige trekkingen over zijn gelaat voelden. Wat zal het zijn, meneer? Een grenadine of een kwast? Parbleu! We zullen zien wie hier een kwast is. We zullen zien! Men kan een oud geslacht niet voor kwast zetten. Op datzelfde moment naderde buiten de burgemeester het feestelijke pand. Het regende, maar de magistraat had zijn dienstvoertuig een straat verder geparkeerd... omdat hij een eentje wilde lopen. Ik moet mij voorbereiden. Direct moet ik een toespraak houden die de prettige geest in de club terugbrengt. Hoog maar luchtig. Vanuit mijn verheven positie zal ik afstand van alle moeilijkheden moeten nemen... om ze van bovenaf te bekijken. Gelukkig dat ik mijn ket... Hij zweeg, want voor zijn ogen rees de fonkelende hanger van zijn ambtsketting langzaam omhoog. Hij herkende het verschijnsel en een blik van verwachting verhelderde zijn trekken. En inderdaad, al spoedig voelde hij zich lichter worden en de omhoog stijgende ketting trok hem langzaam mee naar boven. Al spoedig liet hij het gebouw van de kleine club onder zich en nu zweefde hij boven het dak. Van onderen belicht door de glazen koepel van de feestzaal en van boven door de maan, die door de wolken keek. De maan was oud en er was nog maar een dun sikkeltje van over. Maar omdat hij het gevaar daarvan niet kende, trok hij er zich niets van aan. Dit is pas leven. Nu weet ik wat geluk is. <tied> Dit is pas leven, nu weet ik wat geluk is, en mevrouw Doddle ook, ze is erg gelukkig, het is een mooi gevoel om zoveel goeds gedaan te hebben als heer zijnde, hoewel het jammer is dat de markies te veel Vermisol gegeten heeft, terwijl ik hem nog zo gewaarschuwd heb, dat was wel even vervelend. Maar, och, morgen is dat allemaal weer vergeten... en dan zal hij wel inzien dat hij zich vergalopeerd heeft... en zijn excuses komen aanbieden. Hij zal dit nooit vergeten, zei hij. En daar houd ik mij aan. Joost? Mm. Tompoes hield nog steeds de wacht bij Joost. De aangeslagen knecht lag ronkend op zijn bed... en bewoog zich niet... hoewel het steeds warmer in het vertrekje werd. Dat verontrustte Tompoes natuurlijk wel... Vooral toen er boven zijn hoofd een stampend geluid hoorbaar werd. Het klonk steeds harder en toen er tenslotte kalk van de zoldering begon te vallen, besloot hij te gaan kijken wat er aan de hand was. Het was de pot waarin het vreemde doosje van Kweetal hing en waaruit hij die middag al rookwolken had zien komen. Maar nu sloegen er zulke dichte dampen uit dat de hele zoldering mist gehuld was en bovendien sprong het oude kookgerei bonkend op en neer feller, felle lichtstralen uit de doosje flitsten. Dit wordt te erg. Er kan van alles gebeuren. En ik kan niets doen, omdat ik de oorzaak niet weet. En de heer Olly is natuurlijk naar dat feest gegaan. Uh, um, ik zal hem opbellen, want dit kan niet langer. Hij daalde snel de trappen af. Maar toen hij de horen van het telefoon nam, sloeg ook daar de vonken uit. Wat nu? Zo kan ik niet eens de brand weer bellen. Um, ik zal zelf naar de stad moeten om hulp te halen. Op de kleine club had de markies de feestzaal weer betreden. Hij was er namelijk in geslaagd om aan hoetel te ontsnappen. En met een door Fermisol verscherpte blik merkte hij onmiddellijk de twee zeerdegens op. Hij aarzelde niet. Met een behendige sprong beklom hij het vet. Hij rukte een van de wapens van de muur. O, kijk! Tons was er afgerekend. Ver is het kwaadje dat een koolte kleur... op barme vuil voor wilde zetten. Waar is de baron van. Ja, ik heb rustig aan, ja, Het gerookt op het jezelf. Ik ga werken met de kwaad. En morgen zult u er spijt van hebben. Rik Patronier, hier geldt geen genade. Waar blijft de burgemeester toch? Ver boven dit stuitende toneel zweefde de burgemeester in de regen. Hij had zijn eigen zorgen, want tot zijn schrik merkte hij dat zijn gewicht toenam. En in het schijnsel van de oude maan zag hij dat de Amstketen zijn roestig uiterlijk weer begon aan te nemen. Hij daalde inmiddels met een toenemende snelheid en kwam recht op de koepel van het feestgebouw af. Precies op de plek waar de grote kroonluchter ging. Passé! Bloedarts! Als er dan niemand wil batonneren, zult ge nu met een sabreur kunnen spaken. Al! Daar, daar, daar, daar, daar... Oh, daar, daar, daar, daar is de da da Wat ga je Oh, uit, uit, uitvals. Ben je Hurg? Kijk dat toch? Het schuurt! Dat ik de komen aan zijn. En hij wordt helemaal. Hij wordt helemaal vies. Nee, het lijkt wel een oud gordijn. Wat vreselijk! Ah. Oh, dit is meer dan een heer verdragen kan. Ach, ik ben blij dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. Hoe kan je blij zijn? Oh, Wat moet ik doen? Iets. Dit is het einde, bedoel ik. Uit valse zon. Oh, had ik nu maar naar Tom Poes geluisterd. Het is hier niet veel beter dan op Bommelstein. En de burgemeester en de marquise liggen in de lamp. Hm, niet zo mooi. Maar gelukkig is hier Olly nog heel. Oh. oh. Dit, dit zal ik nooit boven komen. Dat, dat, dat uh. voei ik heel fijn aan. Uiteindelijk. eind. Hey, Olly. Oh, oh. Gauw, huh? kom mee. Uh. Er is iets niet pluis op Bonnelstein. Ik weet niet hoe die zolder in elkaar zit. En, en daarom kan ik er niets aan doen. Maar Joost ligt eronder. En hij is in gevaar. Boven hem slaan de vonken eruit. Gauw. Deze kant op. Ja. Daar is de uitgang. Okay. En de oude schicht staat om de hoek, geloof ik. Ja. We moeten opschieten. Ja, ja maar, maar, maar Dotteltje, ze is helemaal in flarden. Allemaal mijn schuld. Ik had naar ja, jou... we hè? kunnen haar onderweg wel afzetten. Huh? Vlug. Oh, okay. <lacht> Oh, stil maar. Het is niet zo erg. Ik ben er toch. Ik bedoel, het is heel vreselijk. Maar ik zal zorgen... Ik kan nergens voor zorgen, bedoel ik. Als ik dat doosje van Kleetal nu maar open had kunnen krijgen. Oh, stil maar, hè. Houd nu maar niet. Alles komt in orde, dat zal je zien. Kijk, hier is je huis al. En, en ik zal je. We moeten opschieten. Dat ja, morgen wel. Ja, we moeten nu naar Bommelstein. Er is geen tijd te verliezen. Dag, Donnertje. Toen Bommelstein in zicht kwam. Zag Tom Poes dat ze te laat waren om nog iets te doen? De toren. Hè? Huh? De toren waar Joost in lag. Oh. Het bovenstuk is weg. Oh. Rookwolken wanden om de westertoren. En onder de verdwenen spits staken de muren rafelig omhoog tegen het licht van de bedaagde maan. Weg. Alles weg. Zolder weg. Herinneringen weg. Uitvalsels. Om. Oh, ik kan er niet meer tegen. Met mij is het afgelopen. Maar Joost, wat is er met hem gebeurd? Joost lag nog steeds in ordeloze houding op zijn bed. Hij was zo vast in slaap, dat het lang duurde... voordat hij de verandering in zijn omgeving opmerkte. De oude maan bescheen hem met een bleek schijnsel... terwijl een zachte lente regen op hem neerdaalde... zodat hij tenslotte toch de ogen opsloeg. Water? Altijd stort baden wanneer men van zijn rust geniet... Maar dit is de laatste druppel. Als dus ik zo vrij mag zijn. Ik overweeg. Is het niet Arden, De Muren! Mijn kalender! Men is zo vrijmoedig geweest mijn kamer af te breken. Ik lig in de open lucht. Deze keer is men te ver gegaan. Joost! Oh, bijf. Je bent er dus nog. Alles, bijf. Wat is er gebeurd? Ben je niet gewond? Gewond? Nee, dat geloof ik niet met uw goedvinden. Oh. Maar het moet nog blijken of ik geen verkoudheid heb opgelopen door al dat water. Oh. Men heeft de zolder opgeruimd tijdens mijn nachtrust, maar oh. men is te ver gegaan. Ja, het is te, te ver gegaan. Het opruimen van de zolder, bedoel ik. En neemt u nu mijn tv eens? Ja. Die heeft natuurlijk weer waterschade opgelopen met uw permissie. Ja, maar... Ik heb een voorgevoel dat hij nooit weer zal worden wat het was. Oh. Ik ook. Niet zal ooit weer worden wat het nee. was. En dat allemaal door de zonnewielen van Kweet. Van de tuinkebouter bedoel ik. Ik had dat nooit toe moeten staan. U hebt er zelf om gevraagd. Hm. En het is niet aardig om Kweet al er nu de schuld van te geven. Nou, heeft u genoeg gewaarschuwd. Het is de zolder die had moeten worden opgeruimd, heer Olivier. Men moet afdankertjes nooit bewaren, want daar komt narigheid van voor het opruimend personeel dat nu op het dak in de regen zit, als het zich verstouten mag. Ook ik heb genoeg gewaarschuwd. Maar het is toch het ergste van de tv, die nooit weer wordt wat het was. Terwijl dit allemaal hersteld kan worden heer Olly ging niet naar bed. Voelend dat alles te vreselijk was om aan slaap te denken... ...wisselde hij zijn feestkostuum voor een dagelijkse jas... ...om zich daarna terug te trekken in zijn studeerkamer. Somber staarde hij naar het ronde doosje... ...dat hij van kweet al gekregen had. En hij huiverde bij de gedoofde haard. Met mij is het afgelopen. Alles wat me dierbaar was, heeft zich tegen me gekeerd. Omdat ik een wielig hart heb zodat ik eenzaam in de kou zit. Zonder zolders en zonder aandenkens. Vergeten. Dat is het enige dat ik kan doen. Naar een ver land gaan waar niemand me kan zien. Wat zou er trouwens nog in dit doosje zitten? Het is nu te laat om er nog baat bij te hebben... maar ik zou toch wel willen weten waar ik geen baat bij heb. Hé. Hey. Huh. Het gaat zomaar open... Nu zal ik tenminste weten wat ik weten wilde. Vol verwachting tuurde hij naar binnen. Maar ach, dat viel tegen. Het enige wat erin zat, was een spiegelscherf die zijn eigen gelaat weerkaatste. Maar er was toch iets vreemds aan, want in plaats van de vervallen trekken die hij verwacht had, vertoonde het beeld een opgewekte glimlach... Bommelstein heeft tamelijk veel logeerkamers... waarvan de meeste in onbruik zijn door het teruggetrokken leven van de bewoner. Dit vertrek lijkt me wel geschikt. Hier is het ver van de wester toeren... die geheel doorweekt zal raken naar nou ik vrees. Het is zeer betreurenswaardig. Maar hier kan ik eindelijk zonder bewatering mijn slaap inhalen. Ik ben veel te kort gekomen oh. als ik zo vrij mag wezen. Je eigen schuld? Dat kwam van tv kijken. TV kijken... Het was zeer ontspannend. Zodat ik rust nog duur had. Eigenlijk bevalt het me achteraf niet. Vooral nu het er niet meer is. Ik overweeg dan nee, ook. Uh, niet uh... doen. Ik heb het idee dat heer Olli het al moeilijk genoeg heeft. Want natuurlijk laat oh. iedereen hem nu in de steek. Wel trusten, Joost. Ik zou u best willen helpen hoor, heer Olli. Maar ik weet niet hoe. Door die uitvalsels is alles verkeerd gegaan en dat is uw eigen schuld. Ik weet nu wat ik gewenst heb. Willen kunnen wat ik zou willen doen als ik het doen kon. En wat vind ik? Een spiegelscherf. Het is wel bitter. Een spiegelscherf? Ja. Wat bedoelt u? Ik bedoel wat Kweetal voor mij gevoegd heeft. Het was aardig bedoeld, maar het was te moeilijk voor hem. Dat zie ik nu heel duidelijk. Want het enige wat ik zie is mijn eigen gezicht. Lachend nog wel. Wat slaat dat nu op? Mijn wereld is ingestort als een glazen koepel, terwijl het feest in een afleggertje veranderde. En de punt van mijn toren door te veel wieling omgeworden is. Hm. Er is hier niets te lachen, ja, bedoel ik. Ik weet het ook niet. Kweetal is nu eenmaal anders dan wij zijn, en hij zal, zal ook wel vreemd denken. Ik willen kunnen wat ik zou willen. Or, het is me veel allemaal. En er is niemand die er iets van begrijpt. Zodat het enige wat ik kan doen is om heel stilletjes naar... Een verland te gaan. Heel ver. Bedoel ik. Hé hmm. hey, Olly? Hmm. Het is beter om tot morgen te wachten. Dan is alles anders. Terwijl heer Bommel uitgeput in slaap viel, waren op de kleine club de lichten weer aan. Het bedienend personeel was erdoende de scherven bij elkaar te vegen. En intussen had voorzitter Fant een bestuursvergaderingetje belegd. Dat kon gelukkig, omdat de bestuursleden Kantenkleer en Dikkerdak zich wegens spalken en zwachtels moeilijk konden bewegen en er dus nog waren. Het vorige vallen is ernstig, maar ik ben bereid de mij aangedane smaad door de vingers te zien. Het is duidelijk dat de markies onder de invloed was en daar ben ik ruim in. Bovendien was er gelukkig geen pers aanwezig en daarom stel ik voor... Alles te vergeten. Vergeten? Hoe kwam dat? Vergeten? Ach, bleu onmogelijk. Ik heb het overdacht. Luister, heren. Ik zal bekendmaken dat de heer de kantenkleer zag... dat de lamp naar beneden zou komen... en dat hij daarom de zaal snel wilde ontruimen. De burgemeester was intussen reeds op het dak geklommen... om het euvel te verhelpen... Een moedige daad, maar jammer genoeg was hij te laat Dat is een goed verhaal, zodat het niet moeilijk zal zijn het te vergeten Vergeten, daar gaat het om Laten we naar huis gaan, heren Slaap brengt vergetelheid Maar intussen vind ik het jammer dat ik niet aan die dame ben voorgesteld Want die zal ik niet licht vergeten Vergeten? Hoe kan men verpissolen vergeten? Onmogelijk. Zweven vergeet men niet. Toen heer Bommel de volgende morgen wakker werd. stond de zon reeds aan de hemel, zodat hij danig schrok. Oh, dat komt ervan, wanneer men slapeloos is van de zorgen. Nu moet ik opschieten voordat iemand mij ziet en me na gaat wijzen, want dan is het te laat. Ik moet alles wat mij dierbaar is achterlaten om niemand verdriet te doen. Een koffertje pakken en weggaan. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Hij voegde de daad bij het woord. En niet lang daarna kon men hem uit het tuinhuisje zien komen dat tegen de serre was aangebouwd. De breedgerande strohoed en een lode cape die Joost voor lichte tuinwerkzaamheden gebruikte... verborgen zijn schuldige trekken, zodat hij er recht opvallend uitzag. Nu naar een verland. Alleen zou ik niet weten waar dat is, terwijl het er ook niet toe doet... omdat het alleen om het hart van Donaldje gaat... dat ik gisteravond met dat oude gordijn gebroken heb, terwijl de club instort. Dag Olly, uh. het enige dat ik je net zie... Ik, uh, ik uh, be be ben er niet. Ik bedoel, uh, ik, ik ben weg. Huh? Wat jammer. Huh? Ik wilde je bedanken voor het feest van gisteravond. Huh? Ik zal het nooit vergeten... Het was het mooiste van mijn leven. Maar, maar, maar alles was toch heel vreselijk? Ach. De markies is naar beneden gekomen onder de lamp van de burgemeester... Ja. terwijl de regen met de oude maan naar binnen viel... Ja. en de flarder erbij hingen, zodat u schrijend naar huis bent gegaan. Ja. Dat was het ergste, dat huilen, waar ik de schuld van had. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ach, mannen... Ja. Ik huilde alleen maar omdat het afgelopen was. Oh. Dat was zo jammer, hè? Ah, zoiets prettigs kan natuurlijk niet altijd duren. Dat begrijp ik best, hoor. Ja, <laughs> nee, ik, ik, ik, ik wil u... Uh, ja. ik, ik bedoel, ik... Uh, yeah. uh, heer Olly. Ah, ah, ah, oh, oh, oh, je laat me schrikken. Waarom sluip je nou, hier rond? Ik sluip niet. Oh? Ik, ik heb nog eens nagedacht over de betekenis van dat doosje met die spiegelscherf. En ik geloof dat ik het gevonden heb. Oh. Dat doosje? Oh, oh, oh dat mm -hmm. doosje van al bedoel je? Mm -hmm. Dat was onzin, waar mm -hmm. ik nu geen tijd voor heb. Nee. Geen onzin. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Eh. U wilt immers kunnen wat u zou willen doen als u het doen kon. Mm -hmm. Ja. Nou, dat doet u toch? Oh. Oh. Dat zou dus betekenen dat ik... ...goed ben zoals ik ben... ...zodat ik rustig iets prettigs zou kunnen willen. Een maaltijd, om er eens iets op te noemen. Mm -hmm. Maar, uh, nee, dat klopt toch niet helemaal... ...want Joost slaapt zijn verslaving uit... ...en daardoor kan ik niet doen wat ik zou willen doen... ...als je me volgen kunt. Ja, daar heb ik je. U moet mij verschonen, heer Olivier. Hm? Maar met uw welnemen ...zal ik graag een eenvoudige, nog voedzame maaltijd bereiden voor vanavond. Oh. Ik heb veel goed te maken, want ik weet niet wat er in mijn gevaren was... ...sinds u zo goed was mijn beeldbuis te herstellen. Misschien kan ik voortaan beter naar een gewone tv-reparateur gaan. Want anders wordt het wat u zich van een tv voorstelt. En dat is te veel voor mij als eenvoudig persoon zijnde. Zo was er die avond weer een feestmaaltijd in Bommelstein. Joost had zijn best gedaan... En terwijl hij te midden van aangename geuren het eten opdiende, legde Tom Poes uit wat hij allemaal bedacht had. Kweetal had op de zolder een soort zonverwarming aangelegd. Die had natuurlijk moeten worden aangesloten met die draden, maar Kweetal kon het niet goed uitleggen en daardoor werd het een uitvalsel, zoals hij het noemde. Net zoals de keten van de burgemeester... En de jurk van... je, je, je moet niet zoveel praten, jonge vriend. Je hebt heel verstandig bedacht wat er in dat doosje zit... zodat mm -hmm. ik in vrede kan zijn wie ik ben. Maar die ja. jurk was een prinseswaardig, als je begrijpt wat ik bedoel. Hoewel het heel jammer was dat aan alles een einde komt. Dat heeft mevrouw... Uh, uh, dat heeft Doddeltje me heel gevoelig uitgelegd... zodat ik nu weer met een opgericht hoofd alles kan vergeten wat niet prettig was. Huh? Amisse Bommel richt daar een feestdis aan. Waarom vraag ik mij af? Ik herinner mij een vermissele. En ik herinner mij een ambtsketen. Heel gedekwaardig. Maar misschien is het beter dat nu allemaal te vergeten. En van Bommel wil ik geen kwaad horen. Ah.